De collecte bonanza. NPO Radio 2. Hij is binnen. <laughs> Hij is binnen, dat klopt. Hij is al heel lang binnen. <laughs> Lex Harding, ik wist het wel. Ik zei tegen Mark Reeman... Uh, ik begin om 9 uur, want uh, dan kan ik alvast een beetje voordraaien... voordat Lex binnenkomt. Ik was er namelijk van overtuigd, Lex kennende... die is hier om vijf half tien. En Lex, het was zo... Die is hier om half tien, keurig. Ja. Keurig, Regen, ja. Het regende verschrikkelijk onderweg. Ja. Niet normaal, gewoon. daar merk je hier niks van. Me. Nee. En er was nog wat file, maar hier ben ik. Ik vind het top. Lex, ik heb al wat platen van je gedraaid. Want uh, we hebben omdat we ontzettend, uh, ik tenminste, blij ja, was dat je... Ik heb het niet gehoord, vertel eens. Nou, wat <laughs> hebben we gedraaid? We hebben Steppenwolf gedraaid. We hebben Uriah Heep gedraaid. En uh, ik kwam... Log we met het? Oh ja, Love, Love ja geweldig. Ja, geweldig. Niet alleen van die herrie. Nee, nee, nee, nee, nee echt niet. Die, maar ik zag ook in jouw tipparade... dat vond ik een heel opmerkelijke, misschien kun je hem uitleggen... Gerrit Deksel. Ja, natuurlijk. Vertel. Ik ben Gerrit <laughs> en ik steel als de raven. Ik ben een dief in de ogen der brave. Ik kan helemaal niet zingen, dat hoor je. Nou, maar je hoorde hem en je dacht, dit is, dit is mijn... Uh... Ik was een enorme fan van, van, van Oekkels discohoek. En volgens mij kwam Gerrit Deksel daar vandaan. Oké. Okay. Ja, dat is ja. Wim T. Schippertje, ja. denk ik. Ja, ja, Schippertje, ja. Ik ga zoveel nieuws horen, <lacht> aankomen in twee uur. <lacht> Laten we gewoon even luisteren. Ja. Lex Harding is in de house. Ik ben Gerren en ik steel als de rapen. Ben een boef, in de ogen de bra.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 Dat braven, maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt genep.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 In deze wereld, je wat ik ben Gerrit. Tijdens deze plaat hoor ik al uh, het eerste, de eerste... Mateloos populaire televisie was dat. Van Wim T. Schippers. Ja. Dat begon weer de Fred H.G. Show en dat ontwikkelde zich. En er was op een gegeven moment de figuur chef van Oekel. En die had van Oekkels discohoek en die had alweer gasten en een van die gasten was Gerrit. Maar jij zegt net: chef van Oekel was van oorsprong operazanger. Hij was operazanger en hij, ja, hij leefde zich zo enorm in, in die rol dat hij op een gegeven moment werd hij chef van Oekel. Mm -hmm. Want je kon hem tegenkomen in de wandelgangen en zo. En dan, dan, dan, dan zei hij wat tegen je, goeiemorgen. En dan kwam dan dat gebaar reeds erachteraan. <laughs> Geweldig. En hij kwam ooit een keer een winkel bij je openen? Ja, ik heb een platenwinkel gehad in Gouda. En uh, die werd heropend op een andere locatie. En toen, uh, hij was van hoek daar, maar het was zo ontiegelijk druk. Een hele straat vol mensen. Man, man was zo populair. En toen heeft hij vanuit een, de eerste verdieping een of ander luik wat openging. Heeft hij de boel geopend? Naar straat toe en toen flikkerde hij bijna naar beneden. Mm. We hebben het nog net vast kunnen houden. <lacht> Als was dat het eind geweest van Chef van Oonkel. Even In, de, in de, de tijdgeest, die Chef van Oekel Disco Hoek. Ja. Uh, met dat beroemde, die beroemde scène: de ontdekking van Donna Summer brakend in het uh, tasje van de fiets. Terwijl Donna Summer haar nummer... Ik denk, de, The de Hostage. De Hostage stond te zingen, wat nog een buitengewoon serieus onderwerp was. En dan van Hoekel uh, die uh, de fietstas volkotst... tegelijkertijd, terwijl zij daar bezig is. Balancing. En platen die gewoon brrr, zo van die draaitafel dan stonden daar die artiesten allemaal te playbacken. Um, ik was oh. heel klein toen ik het zat te kijken. Maar Lex, dit is toch uh, ongelooflijk dat dit ongelofelijk kon? Wel. Ja, ja, ja, het ja. was fantastisch. Totale allergie ja, gewoon. Je had ook Wilhelmina-kutje. Ja, Wilhelmina-kutje, ja. Ja. Met dubbel T. Daar heb ik ja. nog een correspondentie ja. over gevoerd met Wim T. Schippers. Dat dat toch fout was. Dat je dat met één T schreef. Ja. Kreeg ik weer een brief van hem terug. Erg ja. leuk. Erg een mooie, te mooie televisie. Ja. gpr we, ik wil eigenlijk, je noemde net Gouda. Ik, deze twee uur zijn ingeruimd voor jou, hè? Maar ik wil in de stijl van twee vrouwen uur? met knoppen. Twee uur? Dacht ik een uurtje was. Nee, nee, twee uur. Oh twee uur. Nee, want jij hebt voor vijftien uur tekst, dus twee uur is lang niet lang genoeg. Oké. Okay, Oké. Okay. Maar ik deed ooit vrouwen met knoppen en dan begonnen we altijd bij. Uh, nou, vertel maar. Je was ooit een kind die zat op school. Je had het net over Gouda. Je komt uit Boskoop, hè? Klopt. En je ouders hadden een boomkwekerij. en uh, vertel me er iets van. Hoe, hoe was het leven in Boskoop als uh, kleine Lex? Nou, Boskoop was een, uh, een dorp. Ja. Uh, met, uh, gespleten dorp, want er, was een, een, uh, er liep een rivier doorheen. En daar zat een hefbrug. En je hebt de ene kant van de brug en de andere kant van de brug. Dat houden we allemaal meer. Uh, je had daar een... De, de, uh, de confessionele segregatie zeg ik dat goed er was een absolute scheiding tussen katholieken en, oh ja. en protestanten ja. ik was niks, ik was openbaar <laughs> ik ging naar de openbare school <laughs> maar ik mocht bijvoorbeeld niet naar het patronaatsgebouw daar kwam ik niet in dat was katholiek en uh, daar hadden dat ze een leuke meisjes en ze dansen en zo. maar daar, kwam ik, daar, daar mocht ik niet in dat was allemaal helemaal strikt gescheiden. Ja, en wat was er verder in, in, in, in Boskoop? Nou, hoe was jij vooral in Boskoop? Wat was je voor? Wat was jij voor een vijfjarige? Was oh, je verlegen of een, een brandaap? Ik was, ik was een verlegen jongetje en ik had een leren broek. Mijn vader die, uh, die, uh, die was boomkweker, maar die uh, verkocht bomen in Duitsland, Zwitserland en dergelijke. En ja. uh, Hij was dus eigenlijk ook reiziger. Hij was Twee maanden van het jaar was hij weg. En dan kwam hij terug en uit Zwitserland nam hij van mij een leren broek mee, een lederhoze. En die trok ik aan. En dus ik ging in een Ik was de enige in de klas in een lederhoze. Daar was ik hartstikke trots op. Ben je niet mee gepest? Nee. Nee, wel hartstikke makkelijk was dat ook. Tegendeel hoor ik net. Nee. Ja. Ja, ja, ja. Ik sta er vanzelf Stoer Het was stoer, om. man. was ja. stoer. Oké. Okay. Hey, en uh, jij zat, uh, ik, wat mij enorm verbaasd heeft, is. Uh, jouw ouders hebben jou naar Nijenrode gestuurd? Nee. Je, je slaat hele enorme stukken over. We gaan We helemaal Ik was over een terug. vijfjarig jongetje. Ja, Dan was ik, een, een, ja ik was zo'n jongetje. Ik ja. ging naar school toe, een ja. braaf. en hij was toch wel een slim jongetje. Ik deed lagere school. Ik ja. deed ULO, het uitgebreid lager onderwijs. Ja. En van daaruit ging ik naar de HBS. En Waar? Al van der Rijn? Al van der Rijn, ja. uiteraard. Ja. Waarom zeg je dat? Nou, dacht ik. Oh, dat dacht ik. Ja. Ze wilden meer goud Gouda niet hebben. Ja, nee, het is Gouda of al van Rijden. Dus ja, Gouda, Gouda dat, dat, ja. dat wilden ze me niet hebben. Want mijn cijfers waren niet goed genoeg. Okay. Um, maar ik was een heel actief jongetje toen in die tijd. Toen ik een jaar of 14, 15, 16 was. Ja. Uh, had ik met een paar jongetjes, een paar vriendjes. Hadden we een club en een schoolkrant. En wij organiseerden. Allerlei dingen, onder andere een, uh, een, een wieleronde uh -huh. van enige dagen geënt op de Tour de France. Uh, ik, wij organiseerden balavonden, dansavonden in Hotel Florida in Boskoop. Um, ja, een een street parade uh, heb ik georganiseerd. Uh, daarmee maakte ik mijn televisiedebuut. Ik kwam in het programma Rooster van Lonneke Hoogland. En dan mocht ik vertellen over die, uh, over die street parade. Dat, dat waren vrachtwagens met Dixieland orkesten erop. En die gingen dan door, hm. uh, door Boskoop rijden. Tiddel en dit. En daarna een balavond. Oké. Okay, dus allemaal je... leuk, allemaal dingen. En, uh, ja. Actief uh, mannetje, maar ook slim. Dus jouw ouders uh, zeiden... Uh, of nee. Zeiden ze dat niet? Nee, want nee. Ik, ik had die HBS afgemaakt. En intussen was ik ook manager geworden van een bandje en zo. En dat, ja. De, de, Welk bandje? Kennen we ze nog? Ja, nee, dat nee. ken je niet. Dat oh, bandje heette Non-Such. En dat uh, werd later de flower. En oh, nee. uh, ja, ik, de, ik had de HBS afgemaakt. En toen moest ik wat. En ik wilde niet in het arbeidsproces opgenomen worden. Ik wilde oh. niet aan het werk. Dus toen ben ik, heb ik zelf gekozen om de Leijenrote te gaan. Oh. Maar inmiddels verdiende ik mijn eigen centen met dat bandje. En, ja, ja. ik heb altijd geld verdiend met balavonden en dingen. En, uh, um, dus ik heb dat zelf, die keuze was, was van mijzelf. En die financiering ook voor ja, Nijeroden? Heb ik allemaal zelf betaald? Nee. Ja. Want ik dacht toen ik dat las. Ik denk, nou, als dat mijn vader was geweest. en die mm -hmm. had gezegd: ga jij naar Nijeroden. Mm -hmm. niet uh, de goedkoopste studie, zeker in nee. die tijd niet. en je zegt vervolgens: pa, ik heb uh, nagedacht, ik wil disjockey worden. Nee, dat, dat, dat, dat, mijn vader was er verder niet, niet bij zien. betrokken. Ah, was je, <laughs> zat je bij Nelly Smit-Kroes of niet? Uh, ja, nee, was veel later. Bij rode oh, Onze rector heette Postma. Nee, Nelly Kroes ja. kwam vast veel later... Uh, okay. Toen was ik daar al lang, lang, lang weg. Maar je bent wel, wel heel uh, de handelsgeest zat er dus al echt heel jong in. Je heel ja, jong. He, en ook ja. in, in de, de, de rock'n'roll spirit is er ergens. Ik ging als jongetje, jongetje van. Nauwelijks, maar ga door. Als jongetje, een jongetje een van vijf, zes nou, oh, oh, okay. jaar ging ik met uh, uh, groenten langs de deur. Want mijn vader had de kwekerij, en Er werd ook groente geweest. Dat was veel te veel. En dan ging ik met groente langs de deur. En dat verkocht ik. Verkopen. En een dag later ging ik weer langs de deur. En dan haalde ik dat groenteafval op. En dat bracht ik naar de schilderboer. Dat kreeg ik ook een poel van. Mm -hmm. en het dus bewijs... ja, altijd bezig geweest met, uh, met centjes. En ja, zo. en het bewijs. Als jij, uh, hoe oud was je toen je naar Nederland ging? 18, denk ik. Ik denk het zoiets. Ja. Ja. Ja. Als je dan al deze studie bij elkaar verdiend hebt... dan was je, was je leuk bezig als puber. Ik had ook een correspondentieclub. En daar verdien ik ook geld mee. Had je ja. nog wat tijd voor de vrouwen? Absoluut. Ja, vertel me daar meer over. Toen je 15, 16 was en je zat in Alfa aan de Rijn op school en je speelde in dat beentje. Was dat beentje er sowieso voor de vrouwen of was het voor de meisjes? Nee, maar het hielp wel heel erg. Ja, I know, ja, I know, ja, dat zegt ja, iedereen. Ja, ja. Nou, dat is waar. Ik, uh, ik ben vanaf dat ik kon lopen geïnteresseerd geweest in meisjes. Um, <laughs> En ik, uh, ja, dat was de jaren zestig. Ja, Hallo. Ja. Ik was twintig uh, in 1965. Toen zat ik op, uh, op Nijrode. Dus daarvoor, ja, dat, dat, dat was vrijheid, blijheid. Uh, er waren diverse revoluties uh, uh, aan de gang in de jaren zestig. Eén daarvan was de seksuele revolutie. Ja. En alles kon, alles mocht en alles... Uh, alles uh... Moest uitgeprobeerd worden. Juist. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb daar enorm van genoten. Hm. En Perfect. Van, ja, kan ik er verder van zeggen? Nee, ja, ja in essentie is dat waar het om gaat, toch? Ja, het was vrijheid, blijheid en het kon allemaal. Dat was toch een, een ik soort ik, tweedeling toch ook nog, of niet? Uh, Nederland was nog niet helemaal bevrijd, toch? Of, uh, de, de helft was nog heel conventioneel? Ja, de, uiteraard. Ja. uiteraard dat, dat, daarom was het ook een revolutie. Dat ja. ging gepaard met van alles en Een breekpunt was uh, dat, uh, dat Kralingenfestival in, uh, in Rotterdam. Het Holland-Popfestival ja. heette het. Het is ja. de geschiedenis ingegaan als Kralingen. Um, daar was ik ook disjockey. Ik had ja. daar een tent. En uh, ja, ik zie dat wel ongeveer als een breekpunt. Ik geloof ja. dat het 1970 was. Ja. Leo uh, Rama, heeft Leon Raamakers dat georganiseerd? Of ben ik dat dat heeft, uh, uh, Barry Visser heeft dat georganiseerd. Ja. Leon Raamakers was een van zijn medewerkers ja, toen. Dat herinner ik me. En daaruit is wel Mojo ja. voortgekomen. Ja. Waarom was dat, dat het kantelpunt? Nou ja, daar, daar uh, kon alles op het gebied van drugs. Daar kon alles op het gebied van seks. Uh, daar werden condooms uitgedeeld. Dat was, dat oh, ja. was uh, uniek. De condooms, die, die kocht je niet in de supermarkt. moesten je voor naar de apotheek. <lacht> <lacht> Ja, of zo'n uh, trekmachine. Nee, een die stegje. waren er allemaal niet. Nee, nee die, die waren, waren er ook niet. niet. Nee, nee, nee, Oké. Okay. Dus het was nee. een soort Nederlandse woedstok. Wie stonden daar allemaal, Lex? Welke bands stonden daar allemaal? Nou, ja, de Lex Harding Roadshow stond daar. Ja, ja uiteraard. uiteraard. Ja, ja. Ja, ik ben enorm trots op dat ik ja, ja. op dezelfde affiche sta... als de Pink Floyd Santana, ja. de Birds. Ja. Ja. Uh, nou, nou, dat bedoelde ik. Ik oh, laat, oh, ze, ik oh, laat ze even noemen gewoon. Ja, ja. Ja. Op de poster, ja. Op de poster, oh, okay. ja. ja. ja. En toen was je hoe oud? Uh, nou, 1970 was ik 25. Okay. Toen was ik al een tijdje disjokje. Toen was je al disjokje. Maar, maar voor mij, wat ik probeer te begrijpen is... jij zit op de middelbare school, je ontdekt... ik ben superhandig met geld. Ik weet van schillen Ho. nog geld te maken. Ja, ik, je ontdekt niet dat je superhandig bent met geld. Dat ging bij mij vanzelf. Ik, uh, ja. Het interesseerde je? Nou, het ging mij niet om het geld. Nee, het, oh, het handelen interesseerde je. Ik neem aan dat je daarom naar Nijenrode ging. Nee, dat, dat was een manier om niet te hoeven werken. Oké, okay, maar je had ook... En, en, en ik had wel kunnen gaan studeren, maar dat duurde te lang. dat, oh, dat, dat Dan moest je zes, zeven jaar ja. uh, moest je naar een universiteit. Nou, dat zag ik helemaal niet zitten. En Nero, dat was een jaar of twee. Nee, drie. Ja, twee. Oh, Toen. dat was genoeg. Dat was twee jaar, dat ja. was, was te overzien. <laughs> nou, <laughs> maar je hebt er veel baat bij gehad bij die opleiding. Want ik bedoel, uh, je hebt in je latere leven... Uh, of denk je, nou, dat had ik zonder die opleiding ook wel gekund eigenlijk? Ik heb daar... Uh, veel geleerd over mezelf. Um, en... omgang met andere mensen en dergelijke. Dat leer je daar. Ja. Het is een... Uh, de opleiding is een, is een talen, economisch... je krijgt er van alles en nog wat, maar het is vooral... je, je bent intern, je zit op een campus... Uh, je leert... Uh, leven met andere mensen. Ja. En uh, je leert van je afbijten. Want... In zo'n campus, wij sliepen met zes mannen op één kamer. Ja. We ging de brandslang soms doorheen. Dus ja, je moest vechten voor je, voor je positie en dergelijke. Um, ja, dat heb ik daar wel geleerd, ja. En toen kwam het moment dat je. je was je al disjockey toen je op Nijerland nee. was? Je, wanneer dacht je: dat wil ik? Um. Dat kwam pas veel later, maar wanneer deed ik het voor het eerst? Ja. Op Nijenrode had je uh, een studentenvereniging en dat was onderverdeeld in allerlei clubjes. En een van die clubjes, dat was de Omroep. Het Collegie tot de Omroep heette dat. En um, dat was een, een, een kamertje met een microfoon, mengpaneeltje en een pick-up. En um, dat werd gebruikt voor dienstmededelingen. Want de speaker zeg maar, van die microfoon... via die versterker, die kwam op een zonnetje terecht... waar mensen thee dronken, koffie dronken en dergelijke. daar een plek waar iedereen bijeen kwam. En als er dan mededelingen waren... dan werd dat gedaan vanuit de omroep. En wij kregen die opdracht om dat te doen. Maar ja, er stond ook op die cup en er werd er zoals een plaatje gedraaid. En dan zit je op een, zee, op een gegeven moment met een programma te maken. Het, waren, het, het, het was een liftservice die ik ben opgestart. Mensen die, die moesten in het weekend naar huis... En uh, dan waren er een paar met een auto. En dan, uh, dan was er... Uh, nou, Kees de Jong... die uh, uh, wil om twaalf uur... Uh, richting het zuiden, naar Tilburg. Ja. Zeg maar. En dan kwam er iemand. die zei oh, Ik rijd naar Tilburg, mag wel meerijden. Tientje betaald. Of zo, oh, vijf uur. Als hij een beetje mee betaald aan de benzine. Nou, dat was zo'n liftservice. Dat was leuk. En een plaatje. En Jimmy Smith. en, en, en de, Allerlei jazzreut lag daar. En ja, dan nam ik zelf eens een plaatje mee... van Cliff Richard en, zo ging dat dan. Oké, okay, dus, dus dan... Wou jij dat zeggen? Nee nee, nee, nee. Dus dan ben je dat een beetje zo op dat Nero. Dan, dan ja. luisteren er een paar honderd mensen. Nou, nee, de mensen die op die campus zitten. In die zaal misschien 20, 30. 30. Ja, ja, precies. Die er op dat Ja, maken, in Maar je bent, wel, je bent wel een soort programma aan het ja. maken. En je bent ja. op een gegeven moment kondig je een plaat aan. Hey. Je dacht, ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. <laughs> en um, toen was er was een keer een, een, een, een avond waar ook muziek moest komen. Nou, dat werd dan ook van daaruit verzorgd. En dan... Ja, dan zit je plaatjes te draaien waar mensen ook moeten dansen. En dan ben je een soort drive-in show aan het doen uh, uit het studio. Nou, daar heb ik dat een beetje ontwikkeld. Ja. Daar heb ik eraan geroken. Ja. Dat, vond ik, ja, dat, dat vond ik leuk om te doen. Maar het is niet zo dat ik daar die zoekie ben geworden. Oké, okay, maar dan gaat het kom leven er, verder. Ik kon er nog helemaal niks van. Nou, het leven gaat verder. Um, ik was inmiddels bezig met die band. Hè, en dat, dat ging heel erg goed. Want die band die. die hij heeft dan geen eeuwigheidswaarde opgeleverd... maar hij heeft wel in het voorprogramma van Jim Henrys gestaan in uh, Ahoy. In Rotterdam, in de oude Ahoy. Ja. En wel in het voorprogramma van de uh, Mothers of Invention. Ja, was de manager. En ik was dat... de manager. Hoe heb je dat geregeld dan? Paalaket. Ja, die kende je. Uh, Paul Laket de grote dat, organisator. Uh, sorry, wie is Paul Nou, die Voor maar ja. noord cgs jazz heeft hij volgens mij ook. Uh, oh ja, ja, ja. ja. ja, ja. Paula oh, Paul Laket is de Leon Raamaker. Ja ja, ja, ja, ja. ja. Die, uh, die, ja, alle artiesten en zo, die haalde hij naar Nederland. Ja. En dan hebben we het over Melia Jackson en Frank Sinatra ja. en uh, die categorie. Maar hij, uh, ja, hij had ook een boekingskantoor, boekingsbureau. Dus ik had het bentje ondergebracht bij zijn boekingskantoor en ik ging wel eens met hem praten en zo. Een zeer vriendelijke oude man. Die er erg veel verstand van had. Nou ja, en via hem kregen wij dus die prachtige boekingen. Dus ik sta op een gegeven moment in een kleedkamer samen met Jimi Hendrix. Want er was maar één kleedkamer. Wat zeg je dan? Nou, ik zeg: Jimmy, Lucas, even hier. En toen heb ik een foto gemaakt van mijn bandje met hem. En dat is toen de strooifoto geworden. Is die er nog? Ja, die foto is te vinden. Ja, die willen we zien hoor. Nou ja, die. Hij oh, staat in dat boekje, volgens mij. Dat, uh, oh, dat heb ja, ik Daar staat het boekje. lexio. daar, daar ja. staat hij in. Ja. En oké, okay, dus jij, ja, dankzij Paul Arquette sta je met allemaal hele grote namen, jij dacht, ja. ik word muzikant. Nee, joh, ja, dat had ik al veel eerder geprobeerd natuurlijk. Ja. Ja. Je hebt me net horen zingen. Ja. <lacht> nee, dat. Uh, uh, ik ben zeer amuzikaal. Ja. Ik kan geen. Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk met een gitaar in mijn handen gestaan, maar dat. Uh, dat werd allemaal niks. Ik blader in het boekje naar die foto. Dat moet toch ergens in het begin zijn? Hé hey Caroline. Ja. goed moment om even van Jimmy Hendrix te draaien. We even voor Jimmy Hendricks ja, ja. draait ja, in het Wil je koffie nog, Lex, of iets doen anders? Doen, doen, doen, doen, Wat is dat? All along. De Tower. Ja, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Met drie noten ben je bij mij nog niet, hè? Dat uh, even kijken. All along. Ben je er te jong voor? Ik Veel te jong. Ken, ik ken deze plaat wel, Lex.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 Wanneer was het Lex, die foto uh, met Jimmy? Weet ik niet precies. Uh, begin jaren 70? Of, nee, nee, nee, nee, nee, 65, oei. 66 of zo. Oh my god. Ondertreeks die tijd. Het was het begin van de carrière ook van Jimmy Hendrix. Anders stond hij niet daar. Uh, nee, ja, daar heb je gelijk in. Op een, ja, natuurlijk. Op een, op een houten podiumpje ja. in Rotterdam. Kijk, Jimmy Hendrix horen spelen is altijd natuurlijk weer indrukwekkend. Hem ja. zien spelen, dat is werkelijk, dat is een eye-opener, dat is, dat is een... Iets dat gebeurt je maar eens in je leven. Maar... Want de, deze man, hè, met z'n drieën staan ze daar. Ja. Want dat was uh, uh, Noel Redding. Uh, nee, hoe heet het niet? Hij had een bassist, een drummer. En, en, hij... en, en, en hij was daar. Ja. En met die gitaar wat hij daarmee deed. Hij, hij, hij was met die gitaar een heel orkest. Hij speelde slaggitaar, solo gitaar, Alles door elkaar. En hij, hij kronkelde over de vloer. Hij deed het met zijn tanden. Hij neukte die gitaar op het Het was werkelijk zo'n enorme ervaring. En dat was in die beginperiode... gaf hij dan alles, weet je. Kijk, later... Uh, uh, wordt het natuurlijk allemaal wat kalmer, en wat rustiger. En zo lang heeft hij ook niet geleefd, trouwens. Maar toen, daar, in Rotterdam. Dat was magie. En jij... zat daar stond, in die wereld. Stond jij podium. stond daarbij en je dacht... Je stond wat... erbij en keek naar, maar... je wist niet waar je naar keek. Want Jimi Hendrik dat is een... Uh, Zo'n gitarist, en hij had wel leuke platen gemaakt. Hey, Joe, een paar ja. dingetjes. Uh, dat, dat, dat vond ik allemaal wel leuk. Ja. Maar je weet nu pas dat je naar iets volslagen uniek stond te kijken. Naar een legende, naar een man. Kijk, zo'n gitarist is er nooit meer gekomen daarna. Nee. Maar dat weet je dan op dat moment niet. Nee. Je staat tussen de commissie en zegt, god, je vindt het ook gek. Een <lacht> <lacht> beetje aanporren. Ja. Kijk we gaan. Maar dat heb ik dus ook. Ik heb net, zoals ik zei, een paar van jouw hit tips gedraaid. Voor mij zijn dat klassiekers, zo'n Steppenwolf is gewoon een all-time ja. classic. Maar jij hoorde hem, en, je, en dat is dus met Jimi Hendrix ook wat je net vertelt... je ziet hem en je weet nog niet dat het nee, een icoon gaat worden. Nee. Dus ja. Je hebt geen idee. Je bent zoekende naar vind ik dit nou eigenlijk raar... of vind ik dit waanzinnig goed? Dat, klopt, dat klopt, ja. Het was, kijk, de algemene opvatting was dat het raar was. En dat ja. het herrie was en dat het... Uh, niet goed was voor, uh, voor de mens... en zeker niet voor de opvoeding van, uh, van jongeren. Uh, het, was, het werd meer gezien als het kwaad... dan dat het een muzikant was. Ja. En ja, dan moet je daar zelf je mening in zien te vormen. Al, alle popmuziek werd natuurlijk in die tijd beschouwd als... Uh, Occult bijna. Lawaai. Ja. ja. Dat, dat, dat kon helemaal niet. Nee. Elvis, Elvis Presley en zo. Dat. Ja. Elvis Presley is een beetje aan Nederland voorbij gegaan. Want de tijd dat hij populair was... werd daar in Nederland geen aandacht aan, aan besteed. Dat dus kwam eigenlijk, eigenlijk is, later. Dat kwam eigenlijk ja, later. Ja, ja. Buddy Holly en zo, wist, niemand wist in Nederland wie dat was. Nee. En in Amerika was daar dan wel een zien uh, die, die dat onderkende, dat, dat talent. Maar door, in Nederland drong dat nauwelijks door. Nee. Wij zaten met... Corine met, met, uh, met, Rekels. Nee, met dixieland muziek Ja, en in Marina en zo. Ja, precies. En of het heel <laughs> heftig was, de uh, Blue Diamonds of uh, Peter Koelewijk. Dat was natuurlijk wel echt, Dat was rockerrol. Echte rock rockerrol. Ja, ja, echt, ja. Echte rock ja. Rock ja. Hey, maar ik probeer dan me enigszins in te leven in de Lex Harding die daar staat, in die coulissen. Die voelt zich dan blijkbaar toch aangetrokken tot deze wereld, want die, je denkt niet van ik hol hier van weg Jij wilde disjockey of tenminste ergens werd je disjockey op nee, Ik zat natuurlijk in die, ik was manager van zo'n bandje ja. dus ik ging uh, ieder weekend uh, waren wij op stap en uh, je luisterde veel naar muziek want er moest een repertoire uitgezocht worden dat bandje dat was zoekende, wat gaan we doen en die speelde soulmuziek in de midnight hour en, en uh, Joe Tex nummers en Otis Redding en ja na die dag in Rotterdam. Gingen ze natuurlijk onmiddellijk gingen ze Jimmy Hendricks daar doen. Ja. Elk bandje in Nederland deed iemand na. Ja, dat, dat is wel. Dat, dat, dat waren niet eigen dingen, zeg maar. Ja, Peter Koelewijn, die dat was een... Ik kwam vragen, was er eigens. niet één Peter Ze Heb je later nog wel eens gedacht, hé, hey, die doet echt iets zelf? Of, uh... ja, zeker. ja, zeker. Maar in midden jaren zestig kwamen er natuurlijk veel meer. Hè. Had je de Q65, wat, wat volslagen uniek was, uh, wat die deden... Um, en dat was heel eigen. Maar over het algemeen, de bandjes speelden wat anders na. Je speelde ja. nummers van Cliff of van, uh, van, van Elvis Presley of weet ik niet wie. En dat bandje waar ik dan manager van was, dat speelde schoolmuziek. En dan was daar zeer succesvol nu. Hartstikke ja. leuk. Maar die zien dat daar. Alles daaromheen en zo, dat, dat, ja, dat, dat trok mij. Ja, maar ja, dat trok iedereen natuurlijk. Ja, ja dat snap ik. Ik vond iedereen leuk? Ja, ja dat snap ik. Het is natuurlijk. Uh, ja. Het is alles wat de maatschappij is, is dat niet. Het is heel nieuw en uh, je hebt geen idee hoe morgen eruit ziet. Of... Ja, en je bent, uh, je bent heel bezig met, uh, met jonge mensen. Maar ook het, dat segment van jonge mensen wat graag uitgaat, uh, dat was natuurlijk ook vrij nieuw. Dat je dat je. Uh, al die, die zaaltjes met, uh, met bandjes erin. Want uh, discoshow's waren er nog niet. Drive-in-shows waren er nog niet. Er speelden gewoon bandjes. En ja, uh, ja dat, dat, dat was het veertje. Uitgaan natuurlijk lekker. Zuiden. En wanneer ging. Oh, mijn Nico Oh ja. Gebeurde, Ja, mijn koptelefoon valt uit. Dus ik hoor. Uh... Mm -hmm. Maar um, wanneer ga je dan toch weg van dat pad van dat management van dat bandje? Nou, ik heb altijd twee paarden bewandeld. Ik ben een gespleten persoonlijkheid. Dat is misschien een aardige anekdote om te vertellen. Ja. Ik stond in Bonaire bij de douane. Ik geef mijn paspoort. En mijn paspoort staat zowel mijn echte naam... Uh, Reinhard Lodewijk den Hengst als Lex Haring staat erin. Ja. Dus die mevrouw die zit dat te bekijken. En die, die zegt, hoe heet u nou eigenlijk? <laughs> ik zeg, mevrouw, weet u wat het is? Ik ben een gespleten persoonlijkheid. Ze kijkt me aan met een wazige blik. "Oh, is dat het, zegt ze en ze geeft zo heel voorzichtig dat paspoort terug... alsof ik een of andere bijzonderheid was. En ik liep weer verder. Nou, maar goed, goed het maar, is ook zo, hè? Maar want... het is echt zo. Want ja. ik zat op Nijenrode met de stropdas. Ja. En ik zat bij de rooivereniging. En uh, ik had zo'n blauwe blazer met zo'n embleem hier. En in het weekend uh, stond ik in... Uh, rol. Ja, was het ook een rol met de band. Met je, nou ja, niet meer met je leren broek, maar ik bedoel wel waarschijnlijk met, je, met een andere outfit... dan op Nijenrode. Ja, totaal natuurlijk. Ja, dus ik heb altijd wel een beetje uh, dat allebei gehad. Ik heb een keurige opvoeding genoten, dus ik kon uh, met mijn ouders overal verschijnen, netjes. En daarnaast had ik ook een, uh, ja, toch wel een, een wat uh, een ruigere kant. En dat is altijd zo gebleven. Ik ben, uh, ik ben een, uh, nu ook nog, ben een keurig uh, uh, landheer die zijn tuin verzorgt. Ja. Maar ik kan toch ook uh, leuke verhalen vertellen. Ja, zeker. Toch zijn we nog steeds niet uh, bij de man uh, die wij kennen als Disjockey. Ik bedoel, jij bent nu in dit verhaal midden zo, twintig. Nee, ja, we hebben alle tijd, Alex. Dus okay. ik bedoel, ga vooral door. Maar um, um, je zit dus nog steeds. Je zit in die muziekscene. Je bent manager. Ja. Heb je ook nog gedacht, uh, ik wil pla een platenbaas worden van een label nee. of organisator van een festival? Nou, ik heb wel. Uh, uh, dus die ballenavonden, dansavonden... Ja. Dat, dat, dat waren... Uh, uh, ja, die, die heb ik georganiseerd. En toen was Nijenrode afgelopen. Laat ik daar even dat, de draad oppikken. En toen ben ik met een vriendje... een uh, organisatiebureau gestart. Zie je wel. Het ja. organisatiebureau Pro Pleasure. Ja, dat verbaast me niet. En wij organiseerden in Den Haag... en omstreken bietavonden. Want het bal was inmiddels vervangen voor de biet. Uh, bietavonden met uh, de Q65, de Nikkels, Hu en de Hiltops... en uh, weet ik niet wat allemaal. In de Marathon in Den Haag en oh. in de Eekhoorn in... Bestond die toen al de Marathon de in Den, marathon. Den Haag? Natuurlijk ja, bestond die. Daar hij. heb ik ook nog gestaan, joh. In de Marathon. Ja. Hey. In de Marathon. Hey, dat is leuk. <laughs> Goud zeg. We staan niet meer nu, hè. Is weg. Nee, dat was, ja. ja. was een rolschaatsbaan, maar er was een, een kantine bij. Uh, daar, uh, daar heeft de Hoe zelfs gestaan. Waanzinnig. Uh, uh, ja. Dus wij organiseren daar avondjes, maar helaas, de, de, uh, wij moesten dat doen... ik geloof op de woensdag of de donderdagavond. Want die andere avonden waren allemaal bezet. Dus dat was niet zo succesvol. Um, en toen moest ik wat. Nijrode was geweest, dat bureautje, dat deed het niet zo lekker. Toen ben ik economie gaan studeren, want ik wilde toch niet echt aan het werk. Werken, en ik nee. had toch mijn inkomen uit die band en uh, ik rotzooide wat hier links, rechts, overal. En um, toen was het... Nou kan ik me wel een jaartal herinneren. Het was 1966. Ja. En het was in het najaar. En er kwam een advertentie in de krant. Dat Swinging Radio England... Dat werd veranderd in Swinging Radio Holland. Nou, en ik luister inmiddels naar al die Engelse piraten. Dat was ik op, uh, op Nairobi mee begonnen. Radio London, Radio Caroline en zo. Want uh, voor de rest was het allemaal niks. Veronica was in die tijd ook... Uh, Imca Marina en soms wel eens de Beatles, maar dat kwam net een beetje, dat begon net een beetje. Maar ja. ja, die Engelse bandjes, die hoorde je allemaal op, uh, op de Engelse zenders. Um, en toen, ben ik economie, toen stond die advertentie in de krant en toen heb ik een telegram gestuurd. Dat deed je toen nog. Geweldig. Prepared to join you as a DJ. En toen werd ik uitgenodigd voor een uh, test, stemtest. Ja. Nou, dat was natuurlijk niks, want ik had dat nog nooit gedaan. Ja, ik, nee, had ik wou als... net zeggen, je ik zit had... net tegen mij te vertellen... ik kon daar helemaal niet jorden. Ik DJ kon Jimmy zeggen. Smith aan <laughs> ja. Maar voor de rest, ik had geen, nou, geen benul. was wel lef dan, om dan zo'n telegram te sturen. Ja, ik, ik verveelde me een beetje. Ik, uh, ja, die, die, die studio-economie, uh, wat ik was gaan doen... Dat, was die, uh, dat eerste jaar was ongeveer gelijk aan de leerstof op Nijrode. Dus ik, ik wist dat allemaal wel. Ja. Dus ik denk, ik moet daar een beetje doorheen. Nou goed, prepare to join as de DJ, afgewezen. En toen in januari kreeg ik een uh, telegram terug. Nee, was dat een telegram of een telefoontje? Dat weet ik niet meer. Uh, of ik aan boord kon. En wel diezelfde week nog. <laughs> Urgentie, het <hè>? doet veel. <laughs> Maar als nieuwslezer toch, of niet? Nee, nee, nee, nee. Als nee, nee, nee, nee, nee. nee, als disjockey. Oh, ja. Dus, want de omstandigheden daar aan boord... die waren dusdanig dat iedereen die er naartoe ging... die ging nooit meer terug. Dus we hadden gewoon tekort aan mensen. Ja. En dus ging het rijtje af van iedereen die zich ooit wel eens aangemeld had. Ja, en dan kan je wel maandag een telefoontje krijgen... kan je op donderdag aan boord. Hm. Niemand kon dat natuurlijk. Nee. Ik wel. Ja. Ja. Oh, zo kan het gaan, hè? Dus, ja, maar zo kan het ja, gaan. Ja, zo kan het gaan. Ja. Dus, dus ik... Eigenlijk meer, ik verveelde me, ik zocht het avontuur. En ik uh, zei van, dat is goed, ik ga. Dus ik moest me melden in Rotterdam. En dan ging er een klein vliegtuigje ging via Oostende, de landen die is naar Southend. En de landen die dan ging met, van Southend met de trein naar Herich. En Herich op de tender en aan boord van het schip, de laissez-faire. Hallo, ja, hier ben ik. Zijn <laughs> daar nog um, opnames van of niet uh, van jou als disjockey op, op die zender? of niet? Of ik, hoop niet. ik hoop voor niet. <laughs> en, en je hebt volgens mij daar ook gezeten toen de mast afbrak. Hè? Uh, ja, dat is later weer. Dat is wat later, maar ja. dat was wel bij deze zender toch of niet? Uh, ja, die zender, dat was Radio Dolfijn. Inmiddels ja. dat Swinging Radio Holland was niks van terechtgekomen. Het was Radio Dolfijn. <coughs> en dat was een, uh, een easy listening station. En daar hadden we geen disjockeys, daar ja. hadden we hier. Hallo, goedemorgen. Ah ja. U, uw gastheer is Lodewijk Den Hengst. En dan nu, Tom Jones. Zat je er met nou, je dat... echte naam, ja? Zat je er ja, met, als Lodewijk ja, Den Hengst? Ja, ja, ja, ik zat er als Lodewijk Den Hengst. En ik kon er helemaal niks van. En ik, ik, dus ik was aan boord gekomen en de volgende dag kreeg ik drie uur live. <laughs> met, met eigen bedieningen. Ja. Ik was bij eigen technici. Zelf schuiven. Ja. Zelf schuiven. <laughs> van jou harder. Dus dat, waren, dat was niks. Dat... Nee. Dat was een enorme puinhoop. En dat, ja, ik, ik, ik kon er gewoon niks van. En uh, gelukkig zat er op dat station... er zaten dus Nederlandse DJ's die wel iets konden... maar er zat een Engels radiostation ook op, uh, dat was Radio 355. Toen nog Britain Radio. Of toen nog 355 al later. Britain Radio weet ik niet meer precies. Daar zaten vakmensen. Daar zaten Engelse DJ's die... Uh, ja, die konden het. Ja. En daar heb ik het eigenlijk geleerd... Want ik ging naar boord en ik kon er niet meer af. Ik ben, ik ben daar drie weken geweest. En in die drie weken, uh, ja, je doet niks anders. Dus ik leerde jingeltjes knippen. Want we deden dat nog met, uh, met band en schaar. En uh, ja, ik, ik ging bij die Engelse jongens zitten hoe, hoe dat allemaal werkte. En, en uh, zo'n cartridge machine. <lacht> nou, het was best allemaal moderne apparatuur. En ja, na drie weken begon ik er een beetje lol in te krijgen. En toen ging dat. Maar um, ja, had je toen het idee, nu, nu word ik toch wel serieus disjockey. Dit, dit is een vak vond het, wat ik of dacht je nog steeds Ik, ik, ik vond het ik allemaal alleen wel. maar spannend. Ik vond het geweldig. Radio Carolina Radio Londen waren naast ons. Die ja. konden we zien liggen. Dus ik vond die hele scene vond ik ontzettend spannend. Ik, uh, ik interesseerde me sowieso voor muziek... maar wij moesten daar eigenlijk alleen maar kutmuziek draaien. Ja. Dat was uh, Burt Kempfert met uh, Swinging Safari. Maar ja. een uitstekende leerschool. Ja. Want dat ging allemaal heel rustig. Dus je hoefde niet met, met timing en zo... dat was allemaal helemaal niet belangrijk. Nee. Nou, um, dat, dat, uh, dat, dat begon dus in januari... En ergens in, uh, in februari, eind februari, uh, flikkerde die mas naar beneden, ja. Toen, uh, uh, ik zat zelf in uitzending. En het was zwaar weer. Uh, het kon enorm spoken daar uh, in die thema's En uh, Maar ja, zat, wij zaten midscheeps, die studio's. Dus daar had je het minste last ja. van. Uh, en dan ging er een, een penny ging er op de kop van de naald, zeg maar, van die, die pick-up arm... We hadden vroeger pick-ups. Met armen. Met spelers, ja. ja. Ja, met armen. En dus dat, die uh, arm die zwiepte natuurlijk van die plaat af. Ja. Door, die, door die zware zee. Door, uh, doordat het uh, allemaal schommelde. Dus daar ging een penny weer opgeplakt. Om nou, We te verzwaren. En een penny, dat is Jean Knoert. Hè, dat was uh, Riksdaal, ongeveer. Ja. Dus die, uh, die naald kwam ook al gauw aan de onderkant van die plaat weer tevoorschijn. Maar dat terzijde. Ik zat in die uitzending. Er komt een gozer naar beneden, een Engelsman die zegt van. Uh, Stop broadcasting. Uh, you gotta go upstairs. Je moet naar uh, boven toe. En ik zeg, waarom dan? Ja, de uh, mast broke down. <laughs> nou, um, dat was zware paniek, ja. Iedereen uit het voorschip naar het achterschip, want dat was nog een beetje veilig. De mast was niet afgebroken. De mast was geknakt. Zo. Cool. En die hing met het puntje naar beneden toe. Alverwegen. Die hing nog. En als ja. die er echt af was gegaan, was die dwars door het schip gegaan. Oh my en god. Waren we zeker uh, naar de kelder gegaan. Nou, dat was in zware storm. Geen uh, bemanning aan boord. Ja, er was een, uh, een kok en een machinist. Voor de rest geen kapitein, geen stuurman, helemaal niks. En die hebben die mast gezekerd door stagen door de, omheen te, te, te draaien, en zodat hij niet verder naar beneden kon donderen. En toen hebben ze de machines weten te starten. En toen uh, zijn naar de, we... naar de kant? Nee, niks naar de kant. Gewoon... <lacht> <lacht> Door! <lacht> is levens, levensgevaarlijk daar, want er zijn allemaal zandbanken. Ja. Dus die, uh, die hebben die machines gestart en het schip met uh, hm. die, die ankers gelicht. En het schip varende gemaakt. En als je het schip vaart, die houdt hem met de kop in de wind... dan is dat veel veiliger dan uh, ja. wanneer je gewoon maar vast ligt. Ja. En uiteindelijk is die boot is naar Zaandam gevaren. Is daar gerepareerd. En je dacht nog steeds, ja, dit is echt wat ik wil. <laughs> uh, dit, dit moet mijn leven zijn. Nou, ik vond het allemaal heel spannend. Ik was niet bang. Ik ben met mijn hele leven nooit bang geweest. Ik heb uh, daar mensen die, uh, die om hun moeder zaten te jammeren. Maria, aan zaten ja. te roepen op hun knieën En die dachten van, we gaan nu naar het kelder. Nee, ik was niet bang Vond het allemaal nog heel avontuurlijk. Ja. Wij werden er van afgehaald en naar de Engelse kust gebracht. En dat schip dat voer naar uh, Zaandam. En dat werd opgeknapt. En na twee weken voerde hij weer terug. En Heb ik zel, zelf op. mogen varen. Dat is hartstikke mooi op de Noordzee. Je, je weet niet wat je overkomt. Ja. Op de Noordzee. En uh, ja. toen had het management besloten... om Radio Dolfijn aan de kant te doen. En het werd Radio 227. En wij kregen een uh, programmaleider Tony Windsor. En dat is een hele bekende disjokiniteit. Ja. Die zei altijd... Hallo, dit is TW. Die zat op Radio Londen. Maar die was ook uh, uh, alcoholist. En die was dus redelijk uh, ja, onderhandelbaar. Het was een Australier. Hij is ooit Australië uitgeschopt. Omdat hij uh, voor de microfoon had verklaard dat hij kanker had. Wat helemaal niet zo was. Slecht verhaal zeg. Even een, brugge, een bruggetje maken. Ja, eigenlijk. ja. Ja, omdat hij, omdat hij niet hij, goed wijs was. Omdat hij niet goed wijs was, omdat ja. hij altijd bezopen was. Ja. Um, en, maar hij wist wel wat radiomaken was. Hij wist van, van Format en, en alles wat, wat, wat een moderne radiostation nodig heeft, dat wist hij. Ja. En dat heb ik ook daar van hem geleerd. He, Format Radio, hoe, uh, hij zegt, we hebben volgende week een eigen hitparade. hoe dus ja, ga je dat gaan <laughs> doen? Ja, die stel ik zelf samen, zei hij. Ja. En dan... Uh, de, hij kwam met platen van The Doors en van Love en van de Pink Floyd. En dat zette hij gewoon in de hitparade. Oh. Dat, dat was in Nederland nog nooit in de hitparade <laughs> geweest. we er is één draaien. Noem, is er een plaat waar je echt, die voor jou voor deze tijd staat? Een specifieke, misschien, misschien niet? Uh, ja, uiteraard. Er zijn de, de, uh, Emily Play van de Pink Floyd. of yeah. Light like My Fire, Doors. Uh. Ja, welke je wil. Alone again, Alone again or, die hoor je nooit meer. Van, Alone van Again Love, or? Van Love. Het doors en Love, dat waren allebei bandjes... die ongeveer op gelijke hoogte stonden. Allebei op hetzelfde label ook. Ja. Alleen Love heeft nooit meer wat gedaan. Daarna, en de Doors zijn en tot nog... grote hoogte gegroeid. Laten we luisteren. Start ik nou erin? Hij staat er gewoon onder. Je hebt gelijk hoor. Ik wou zeggen, hij lijkt ongelooflijk veel. Ja, leuk Al ja. Green hem gebruikt als. Uh, wacht even. Opnieuw. Een, lijkt, hem weer op, lijkt, te... lijkt er meer op ja, Dit is hem, Lex. Ja, ja, ja, ja. Ik pak nog een koffie, het is vroeg hè? Ik ja, okay. heb veel uurtjes okay, op zitten. Ja. Okay. <laughs> All the times I've waited patiently for you, and you do just what you choose to do, and I Tijdgeest, hè, deze? De dacht ja. nog toen ik die andere startte. Ik denk, hey, Ook ik hoor heel goed je, hoor je, hoor je hey. disclosure in, joh. Ook heel <laughs> goed. Want wat, wat, wat, dan draai je dan L Green. Ja. Um, kijk, zo'n Alone Again or, dat is dan echt wel heel oud. Ja. Maar zo'n L Green, dat klinkt gewoon vers. Is waar, ja, die, hè? Die, ja. die, uh, die uh, uh, zwarte muziek, zeg maar, uit de jaren zestig. Die soul muziek, dat klinkt nog steeds allemaal uh, heel vers en lekker. En dat is goed te doen. Ja. Ja. Maar goed, dit was ook mooi. Live. Ja, dit was prachtig, prachtig. En, en uit de tijd dat jij op een schip zat... waar daadwerkelijk radio op gemaakt werd... op het schip zelf. Ja. Wat toch uitzonderlijk was, hè? Want ik bedoel, later Veronica... de boot lag in het water. Maar, maar... Veronica was een uitzondering. En, en later Noordzee ook. Ja, Daar de werden de programma's aan land gemaakt. Ja, precies. Maar bij al die andere... De Engelsen niet. Die zaten nee, allemaal aan al boord. die schepen werd allemaal aan boord werd dat gedaan. Gingen jullie nog een beetje naar elkaar toe? Om te kijken of er op andere schepen ook nog leuke mensen zaten om... Uh... Dat mocht niet, oh. het gebeurde wel, maar het was levensgevaarlijk... want er stond een enorme sterke stroming. Dus bij het doodtij ja. ging er wel eens een bootje van de een naar de ander. We gebruikten dat om plaatjes over te brengen. Ik kan me herinneren dat uh, All You Need Is Love van de Beatles... Ja. dat we die kregen van Radio Londen. Dat die, uh, die werd met met een, een bootje? Met een bootje over. Oh, mm -hmm. Zaten er ook nog vrouwen op die schepen? Nee. of uh, Alleen maar mannen? Alleen maar mannen. En jullie zaten daar hoe lang? Drie weken zei je net... Uh, dat varieerde. Het was officieel twee weken op, een week af. Ja, ja. Maar die tender die kwam wel eens niet... als die niet betaald was. Dat was van wijsmoeder. En dan, uh, ja, dan moest ja, je maar afwachten wanneer je kwam. <laughs> nou, dat, dat, dat, dat, dat gebeurde wel. Ja, dat je drie, vier weken zat. Dan ben je het ook heel zat. Ja, ik wou hm. net zeggen, want ik bedoel... De, de, de romantiek spat er vanaf... als je het als luisteraar hoort. En je denkt, oh, op zo'n boot... en een radio maken met elkaar. Maar ik kan me ook voorstellen dat het... Als die bevoorrading niet komt, is er op een gegeven moment ook geen eten meer. Althans, ja. dan, dan hangt er nog een bevroren koe in, de, in een koelcel... en die wordt dan uh, uh, het voldaad gemaakt. En ik kan me herinneren dat de kok zijn eigen brood stond te bakken... omdat er verder geen bevoorrading meer was. Nee. En uh, dus dat, dat, dat, nee, de omstandigheden waren best wel redelijk primitief. Ja. Daar aan boord, ja. Hoe lang heb je daar gezeten? Nou, maar kort. Helaas. Het is een, het heeft een enorme indruk, en als ik terugkijk, denk ik van. Nou, dat Voelt moet als jaren jaar. geduurd hebben. Hm. Maar dat, dat radio 227 begonnen in februari. En het was in augustus afgelopen. Oh, joh, en ja, toen? En, en 14 toen? augustus 1967 is ook weer een day the music died. Ja. Want toen uh, kwam de Marine Offenses Act werd in Engeland effectief. En dat was een ratificatie van het Verdrag van Straatburg... Burg, Straatsburg, ja. dat uh, uitzendingen vanaf uh, zee uh, verboden. Uh, ja, dat werd ja. strafbaar. Dus dat mochten allemaal niet meer. En uh, ja, toen was het afgelopen. Meteen klaar ook. Ja, alleen Schip Caroline, ging, naar... door, uh, ja, Caroline we, uh, ging door. Ja, Caroline ging door. Het is ook doorgegaan. Ja, ja. ja. Wat ik zelf raar vind, is, dat, dat, dat, uh, waarom uh, was de keuze van Veronica... om geen live radio uh, te maken aan boord? Want die, uh, die bandjes die jullie uh, aan land opnamen, die waren ook niet live. Was ook, maar dat mocht het natuurlijk niet, want dat was illegaal. Een sprongetje dat in de historie. Je had nooit de urgentie. Een sprongetje in de historie. Ik nooit zo goed begrepen uh, uit hoor, de waarom de dat was. Oh, neem ja. Nou kijk, um, hm. toen Veronica begon, dat was in 1960... Uh, toen was er Radio Suite en, en Mercuur, geloof ik, in, in de Oostzee. Ja, je ziet, Radio Dus, Mercure. Ja, dus uh, er was eigenlijk uh, niks. Het was nieuw wat ze begonnen. Ja. En uh, ik denk dat dat goedkoper was. Uh, en logistiek ook handiger om de programma's te maken aan de wal. En dan naar dat uh, naar schip te brengen. Uh, maar ik weet ook niet wat voor beslissing daar aan de grondslag lag. Ja, die lag. De rest, want jullie zaten het op te nemen, daar was het veel gezelliger dan aan Ja, woord. maar je hebt het over jullie. Ik kwam pas in 1967. Ja, ja, ja. En dit is dus vanaf 1960. En ja. Er waren ook ontiegelijk veel medewerkers. Want wij maken tegenwoordig... Wij? Hm. Ik al lang niet meer. <laughs> Jij maakt een programma van drie uur. Of van hoeveel uur is dit? Uh, Zolang als jij wil. Nee, nee maar je, je, bent, je bent ergens ah, twee uur een uh, uur, een maxim, maandag begonnen ja. en je houdt hem vrijdag weer op. Maar ja. twee, drie uur is normaal om een programma ja. te maken. Ja. Vier uur kan zelfs nog. Ja. Maar op uh, Veronica in die tijd, in het begin van 60 zestig jaren. er zaten allemaal programma's van een uurtje maximaal. En voor de rest kwartiertjes ook. Het is weer tijd voor Noordsteed. En, en Dat werd ge... ja. Gesponsor, van, uh... waren gesponsorde programma's. Ja? En die werden gepresenteerd door alle corriveeën van, uh, van Nederland. Mies Bouwman. Uh, noem ze allemaal maar op. Alle bekende mensen uit die tijd, die presenteerden daar wel eens een programma. Maar wat, wat, dat gaat wat niet doe je boord? in een kwartier? Wat doe je in een kwartier? Ja, een beetje reclame maken voor sigaretten en, uh, en één voor andere blaad. dingen. En ja, nee, het nee, nee, plaatje waren heel kort. Hè. Oh ja, dat Plaat, oh, Plaatjes duurden twee, twee, twee minuten. Tien. Ja. De top 40 ging in twee uur. Ja. Makkelijk. Oh, makkelijk. Oh, ja. Ja. Dus dan ja. draaide hij een paar plaatjes. En voor de rest was dat reclame. Ja. Pure reclame, ja. Ja, nee, maar ik snap wel dat je misbouwen niet voor een kwartier naar uh, nee, ergens... Nee, maar die mensen niet. Nee, helemaal uh, nee, nee, nee, ja, Maar nee, nee. later, weet je, als dat zich dan ontwikkelt. En er is veel live radio. Ik kan me voorstellen dat je als programmamaker een keer tegen de directie roept... Hé, hey joh, we moeten daar gewoon live gaan zitten. Want dat is beter. Jij is weet, je nee. weet niet waar je het over hebt. Je moet daar gaan we praten. Je weet niet waar je het over hebt. En laat, laat die man dan. praten. Het <laughs> is ook een vraag ook. Ja. Kijk, ten eerste moet je naar Scheveningen. Ja. Dan ga je op een bootje. En als het dan meezit, zit, dan word je niet kotsmisselijk. Meestal, ja. meestal wel. Ja. Want die tender die ging enorm tekeer. Ja. En uh, ik ben daar vaak genoeg met windkracht 6 of windkracht 7. Bij 8 ging die niet meer. Uh, ben ik daar naartoe gegaan. En dan kan ik er nog zo goed tegen kunnen. Maar dan hing je toch kotsend over de regeling. Dus dan ben je uh, op dat schip. En dan moet je ook nog eens een keer een programma maken. Een leuk programma. Ja? Ja. En je, hebt, je had daar ook niet de faciliteiten. Er, waren niet, uh, er was een microfoon om het nieuws te lezen. En er stonden wel twee pickups. Maar... Het was nou niet echt dat je daar makkelijk een programma kon maken. En dan moet je ook weer terug, of blijf je dan een week lekker aan boord zitten? Ja Rob, hoe zit dat? Dat is allemaal. Ja, drie mee. weken heb ik net. Ge ja, net nou, gereden, nou ja goed, de, de, de, het is een stuk makkelijker om een programma in een studio te maken. Zeker. Ja, ja. En Tineke bijvoorbeeld, die was nooit geworden wat ze nu is, want die kan totaal niet tegen de zee. Nee. Die, die heb ik wel eens een keer aan boord gezien, maar die was altijd groen. <laughs> In die nou, jij zei dat net van die penny, dat dacht, toen dacht ik wel meteen. Je moet dus ook echt wel uh, tegen zeeziekte kunnen. Want ik bedoel, op zo'n schip radio maken, uh, dat gaat stevig te keer. Dat gaat te keer. En, en die, voor de Engelse kust, dat viel dan nog mee, dat je over het algemeen uh, vrij rustige zee. Maar uh, de Veronica en later ook de Noordzee, die lagen midden op de Noordzee. Zo maar ja. twaalf mijl uit de kust van. Uh, van Scheveningen, en dan lig je in open water. En dat, dat bewoog altijd, zeg ja, maar. Ja. En bij een beetje deining dan... Uh, ik heb liever een, forse, een flinke harde wind... Dan dat continu gewoon dan, dan een deining. Want, ja. Ja, dat ik weet het, ik heb op een boot gehad. gewoond. Ik ken dat, ah, daar okay. word je gek van. <laughs> Even terug naar waar je net was. Op een gegeven moment... de de de Music Died in 1967 hm? was je. Want, uh, het... Ik had inmiddels ruzie met Tony Windsor... Ja? Oh ja, uh, begrijp ja, ik. Man was redelijk, ja, hij was redelijk uh, onvoorspelbaar. Hij, uh, het eerste wat hij deed morgens, was onder zijn bed grijpen. En er stond een treetje bier. En dan klokte hij een uh, pilsje naar binnen. En dan kwam hij zijn bed uit. <coughs> Buiten het feit dat hij zeer vakkundig was. Maar hij was een, als mens was hij redelijk uh, onhandelbaar. En ik had ruzie met hem. En ik weet nog goed dat wij werden eigenlijk van het schip afgezet. Want we kapten er gewoon mee, want we verdienden toch geen geld. En het was nog eens 14 augustus. En uh, hij keek mij aan en hij zei: You'll never work for radio again. Nou, ja, dat niet... daar kon ik het mee doen. Dat is niet gelukt ook. Daar kon ik het mee doen. Nou, het was, was zeer intimiderend. Heilig. Dat begrijp ik. Maar hij was heel erg boos op me. Want ik, ja, ik was in zijn afwezigheid, moest ik optreden als programmaleider. En. Daar was ik natuurlijk veel te fanatiek in. Ik deed net of ik er ook verstand van had. En Je uh, was jong. Ja, ik was jong en zo. Dus ik was best wel een hufter, denk ik. Tegenover mijn uh, collega's. Uh, niet oké. Okay. En dat vond hij ook niet oké. Okay. En dan was er ook weer een jongen... waar hij uh, toch weer meer dan vriendschappelijke banden mee had. En Die vertelde dat. Daar deed ik lelijk tegen. Lex Harding is a Goed, son ik, of a bitch. You'll never work for radio ja. again. Nou, daar ik ik het mee doen. Toen stond, stond ik daar... Uh, uh, op, eigenlijk terug op land. Aan de wal. Ja, precies. Aan de wal, ja. Met niks in augustus. En uh, nou, toen heb ik me weer op dat beentje gestort. Brieven gaan schrijven naar uh, Veronica. En dat leverde in uh, oktober van dat jaar leverde dat resultaat op. Want we hadden een nieuwslezer nodig. Ja. Oh, daar zit mijn nieuwslezer. Daar zit de nieuwslezer, ja, ja precies. Nieuwslezer. Ja. Dus ik heb, ik heb allemaal mooie brieven van Verkote... dat hij uh, mij niet nodig had. Hm. Maar hij had me wel eens gehoord. Hij wist wel van mij. En uh, in, uh, tegen de winter is het natuurlijk slecht hè, aan, aan, op zee. Dan, dan is het altijd ruw en dergelijke. Dus uh, dan ga je liever niet meer aan boord. Dus er was weinig animo voor nee. nieuwslezers. En, uh, dan ging nou, hij weer... Dan ging ik weer. En ik werd haar aangenomen als nieuwslezer. Eigenlijk, jouw uh, totale uh, gebrek aan uh, zeeziekte heeft je gewoon in het begin door die carrière heen getrokken. Nou, ik, ik was redelijk aan die zee gewend. Maar ja. ik moest ook aan die Veronica weer wennen. Aan de Norderney. en Maar het ging goed. Ja. En uh, ja... ik. Ik ben natuurlijk niet echt een nieuwslezer, maar... Nou, dat ik wou denk, ik net vragen, want jij werd gevraagd als nieuwslezer. Dacht je niet bij jezelf, ja, maar ik ben eigenlijk jockey. Dat ga ik niet doen, nieuwslezer. Kom mijn gespleten persoonlijkheid weer aan de orde. Dus ik werd een keurige nieuwslezer. Ja, ja. En ik, ik geloof dat, dat ik geïntroduceerd heb om ook mijn naam erbij te noemen. Uh, dat is tegenwoordig normaal. Iedere nieuwslezer heeft een naam. Dat was vroeger niet zo. We nee. waren allemaal anoniem. Ehm... Um, ja, en ik was, ik was best fanatiek. Ik, uh, ik luisterde uh, de, de Nederlandse zenders, maar ook PRT. En ik had, uh, er stonden ook telexen, waar uh, ook nieuws op binnenkwam. Daar viste ik ook wel eens wat uit. En dergelijke. Dus ik was redelijk fanatiek in het omvormen van het nieuws. Het, ik had natuurlijk geen echte bronnen. Ik pikte het overal en, uh, ja, en ik verwerkte dat. En, en. dacht je stiekem... Ik ga hier disjockey worden, jongen, dat is een kwestie van tijd gewoon. Of dacht je, nou ja. De, dat dacht ik verder niet aan. Maar wat wel, wat wel prettig was, als het erg slecht weer was, <laughs> dan kwamen die banden niet op tijd aan boord. En dan hey. ging je disjockey. Hey. En dan hadden we wel wat, wat, uh, wat, wat noodtapes. Wat <laughs> uh, maar dat was ook weer een probleem dat daar de reclames niet in zaten. En die reclames hadden wij ook op losse bandjes. En dan uh, heb ik wel eens een programma gemaakt. Dat begon dan eerst s'avonds een keertje. Uh, kom, niemand luistert. Want Veronica was s'avonds heel slecht ontvangen in Nederland. Niemand luistert, we gaan gewoon een programma maken met zo'n technicus. En uh, nou, dat deden we dan. En dat hoorde er eens dus iemand, die vond het wel leuk. En die zei van, nou ja, doe maar. Ga je gang maar. Als er geen banden zijn, ga dan maar een programma maken. Dus dat ik... is een bandje verduisterd eigenlijk. Een bandje dat er nee, eigenlijk wel niet. was. Nee, nee, nee, je nee gewoon nee, netjes nee, zoals het nee, er was. En, nee, nee, nee. en wanneer, wanneer werd uh, Lodewijk ten Hengs Lex Harding... Nou, dat was aan bij uh, Radio Dolfijn naar Radio 227. Want die Tony Windsor, die was geniaal, maar ook gek. Die zei, uh, wij hebben heel veel luisteraars in Engeland. We waren beter te ontvangen in Engeland dan in Nederland. Ja. Uh, dus die moet je ook bedienen. Dus je moet je plaat aankondigen in het Engels en afkondigen in het Nederlands. Of andersom. Ja. En die naam van jou, dat kan ook niet meer. Um, dus je moet een nieuwe naam uh, moet je kiezen. Iets wat Engelsen ook kunnen begrijpen. En hij zegt, hier heb je de krant. Kijk maar bij de overlijdens- en geboorteadvertenties... of er wat bij zit. Dus, dus ik die krant opladerde. en toen stond er een advertentie van Lex 25. Dat is het Lexington-sigaretten. Ja. Die gingen over een pakje waar de 25 in zaten. En toen zei ik van... Want hij had ook nog eens een keer gezegd... je moet wel jezelf de initialen behouden. Dat is makkelijk. Waarom weet ik niet wat is makkelijk? Dus ik, die L, daar zocht ik naar. Ik zei, nou, Lex vind ik wel een mooie voornaam. achternaam weet ik echt niet... En toen zei hij: van... Lex, Lex Harding. Harding is een strong name. En het is een American president. En, nou goed, dat bleek de meest corrupte president. <laughs> in Amerika's, de Amerikaanse geschiedenis ooit. Maar dat wist ik toen ja, nog niet. Ja, je duikt er toch in als je ja. zijn naam krijgt. Ik ja, vond het een hartstikke ja. mooie naam. Dus vanaf dat moment was ik Lex Harding. Prachtig. Jij zit daar te nieuwslezen. Je pakt die kleine momentjes dat je kan DJ, omdat die banden niet aankomen. Um, er komt toch een moment dat iemand tegen je zegt... Uh, Lodewijk, Lex, wat zou ik tegen je zeiden? Wij willen jou als disjockey. Of ging het niet zo? Ging het niet zo officieel? Ja. Nou, jawel. jawel. Uh, die nieu nieuwslezers die hadden nooit een heel lang leven daar aan boord. Die hadden and altijd andere ambities. Nou, mijn ambitie was toch wel die muziek en disjockeys. En op een gegeven moment... Uh, in, in die dat was week op, week af. En ja. die week... Af was ik altijd in, uh, op de Zeedijk in Hilversum te vinden. Daar was de studie van Veronica. Ja. En daar mocht ik ook wel zo'n een programma overnemen. Hij had een jukebox, dat heet iedereen. Die toevallig langsliep, die werd even gevraagd... Van, doe jij dat even Of muziek terwijl het werkt? Dat deed je in, dat was, uh, tegenwoordig noemen ze dat... Arbeidsvitamine, toch? Ja, ja. ja dat heette muziek terwijl het werkt. Ja, ja. Uh, tegenwoordig noemen ze dat voice-over of zo? Ja, voice-tracker. Voice-tracker, ja. ja. Voice -tracker. Dus dat ging je zitten en dan deed je die aankondigingen. En dan... Uh, nou, dat deed ik dan wel eens. Dat beviel. En op een gegeven moment vroeg van koten, wil je niet uh, naar de studio komen. En uh, zonder een programma of iets dergelijks. Je, je, je wordt dan als duvels toejager... moet je programma's overnemen... als iemand op vakantie is en zo... Dus daar heb ik ook weer veel geleerd. Want je moet veel verschillende dingen doen. Je moet een ochtendprogramma doen. Je moet een middagprogramma doen. Van alles en nog wat. Toen ben ik erin gerold. Ja. En toen kwam het moment, want het was in 68 was dat. Toen kwam het moment dat uh, ze bij Veronica ook eindelijk het licht zagen. En daar een echte horizontale programmering werd ingevoerd. Want die was er helemaal niet. Maar jij was daar al lang voor. Jij dacht al lang waar die lappendeken die we lappen had hebben. Daar, ik had gewerkt op een horizontaal station. Ik Ach. wist van. Of, in, in Hilversum had ik nog nooit van format gehoord. Nee. Dat wist ik allemaal. Dat had ik allemaal geleerd. Van dus tonen. ik viel met mijn neus in de boter. Ja. Er, uh, uh, er moest horizontaal geprogrammeerd worden. Iedereen sputterde een beetje. Want uh, Giel Montagne en nee, die bekken, weet je, die raakte er een uurtje kwijt. En een dingetje. Nou, dat werd er toch doorheen gedrukt door uh, Van Koten, Joost de Draaier. En uh, toen hadden ze eigenlijk niemand voor het timeslot 2-4. S'nachts. Smiddags. Oh, smiddags. Schitterend tijdstip. Wat een mooi tijdstip, ja, joh. Ja. Daar hadden ze niemand voor. <laughs> Want degenen die er dan waren... die, hadden al, die waren ingedeeld, zeg maar. Ja. En degenen die nog beschikbaar waren... die vonden het niet zo geschikt. En toen, ja, toen riep iemand van... nou laat hij dat maar doen. Want het, was ook, het werd ook gezien als een beetje een klote tijdstip. Want het was dan... Uh, kinderen zaten, zaten op school. Dus je, was, je werkte niet voor jongeren. Nee. Het, was, het werd gezien als een tijd. En uh, ja, dat, dat wilde niet iedereen. Maar goed, ik wilde alles. Ja, daarom zei ik al s'nachts. Want ik dacht, ja, het zal jou waarschijnlijk niet uit hebben gemaakt. Maar snas. Het werd mij in de schoot geworpen. Ik had, ik had al wat nachtprogramma's gemaakt en zo. In de Midnight Hour. Uh, en ik, dat werd de Lex Harding Show. Dus 12-2 Jan van Veen. Uh, 4-6 Rob Oud. En daartussen daar zat ik. Als uh, jonge lulletje. En uh, ja, ik, ik was natuurlijk heel gemotiveerd. en je, bent, je bruist van creativiteit. Dus allemaal rubriekjes en dingetjes en frutseltjes zaten erin. En dat, dat wisselde Ed en Willem Bever... die wisselde zich af met de Iron Butterfly. Um, want alles kon eigenlijk bij Veronica. Maar je moest wel rekening houden met het tijdstip. Je moest wel rekening houden met, met ja. de dag. Dus. Dat je toch, dat je toch ja. te horen bent door huisvrouwen ja. in die tijd... maar ook kinderen. Ja. Dus ik kon, moest toch een beetje ja. vriendelijke radio maken. Ja. En ik legde mijzelf een format op. Ik had een half uur uh, format. Wat ik uh, netjes afwerkte. Maar ja, een format kan je natuurlijk ook uh, weer mee spelen, een beetje invullen. En er zaten maar. Uh, in een uur zaten maar twee vrije platen in, zeg maar. Dus die ik dan van mezelf. mocht uh, draaien. Ja, dat waren dan uh, die gekke dingen af <laughs> format afhalen letteren, gewoon uh, je ja, eigen format opleggen. Ja, ja. Twee vrije keuzes, dat moet het zijn. Ja, de rest was gewoon top 40, tipperaden. Nederlandstalig, nieuw. Uh, ja. Ik had zo'n meisje <laughs> gemaakt. En dan draaide je wel gewoon uh, Uriah Heep, bijvoorbeeld. Uh, ja, dat was dan die uitzondering. Die uitzondering, ja. die, kon er dan, die mochten van jou wel tussen. Van jezelf. Ja, <laughs> je probeer het. <laughs> ik had, ik had uh, om drie uur Lex Hardings plaat van de week. En dat was, dan die, uh, ja, dat was dan echt mijn persoonlijke keuze waar ik, uh, waar ik echt achter kon staan. En ik weet wel dat ik daar toen in de Gala da Vida van de Iron Butterfly voor ja. koos. Dat was nieuws. Dat was, uh, Zullen we even dat, draaien? Uh, dat was eigenlijk not done. Dat, nee, dat, want ja, te, te progressief afwijkend, raar. Ja, dat wat is dit? Kon dat eigenlijk? Niet. Was er dan ook nog Toch iemand die, die dat tegen je zei ook? Van, Tuurlijk. Hé, hey, joh, wat doe je nou? Ja, tuurlijk. Dat, dat, ja. Ik krijg het maar flikker. Ja, ja. Ja. En uh, kon het je schelen dat je op je flikker draait? Tuurlijk. Ja, ja, toch? Ja, ja, ja. Nou, we hadden een, een, een hele sterke sociale controle onderling. Als iemand een foute plaat draaide... dan kreeg je dat absoluut van je collega's voor je kiezen. Ja? En uh, nou, wij liepen ook te leuren met onze persoonlijke voorkeuren. Als ik een plaatje had wat ik erg leuk vind... dan ging ik naar tiens toe of naar oud. En dan moet je draaien en dat is mm. leuk, joh. En, uh, ja. Ik ga hem draaien omdat je, je moet in een muziekprogramma... toch ergens een keer muziek tong, draaien, tong, toch? Tong tong, ja, tong, tong, tong, tong, tong. tong. Ja, Precies. Ja. You know that her always is the true. Yeah, I We hebben nu nog steeds hè, al die tijd, jij zit hier nu, Lex, een uur. We hebben nog steeds over alle jaren van voordat ik geboren was. Mooi is dat, hè? Je bent ja. van 1970? Ja, 1970. Van het Kralingen Popfestival. Ik zit naar al die verhalen te luisteren en ik denk, al die tijd was ik er nog niet. En jij was al, uh, je zat al aan, aan boord van schepen, je was nieuwslezer, je was disjockey, je had al beentjes gemanaged. Ik was in 1970 al 25 jaar bezig, ja. ja. My God. Oké, okay. maar ja, even terug naar je was al. We moeten zo even schakelen met. Ik hou de klok in de gaten over anderhalf minuut met Radio 2... want we zitten hier uiteindelijk ook voor KWF ja. uh, om te collecteren. Maar ik verlies mezelf in jouw, uh, jouw verhalen, want um, jij was uh, een beetje disjunctie geworden op uh, Veronica. Je had je eigen of een beetje. We ja. waren inmiddels bij het punt dat je je eigen programma had. Ja, ik had mijn eigen programma de Lex Harding Show dus tussen twee en vier s middags. Um, en bij Veronica was het een, uh, een gezellige boel. Het was een professionele boel. Uh, maar het was ook een emotionele boel. Ja. Um, en dat betekent dat er ook veel onderlinge ruzies waren. Dus programmaleiders die werden er wel eens uitgeschopt. En die kwamen weer terug. En uh, Willem van Kooten werd op een gegeven moment... persona non grata in, ja. het, in het gebouw. Dat was onze programmaleider. Hij was inmiddels al geen programmaleider meer. Maar hij... Uh, ja, dat is een... ...incident gebeurde er. Weet niet. Dat gaan we nu niet... Nee, nee. Incident. Kan wel, hoor. Was het met de praatpalen? Het was de praatpalen, ja. <lacht> oh ja, nu wil ik het weten ook. Ja, god. Nou, we van moeten... van, Cote, van Cote, die, die was behalve... Uh, <lacht> digio en programmaleider... ...was hij ook muziekuitgever. Ja. En hij uh, had op een gegeven moment... ...de platenmaatschappij gestart. Red Bullet zag zelf ook... ...dat dat allemaal niet meer te combineren was. Bleef digio ...maar was geen programmaleider meer. En toen kwam hij op een gegeven moment... met ...een plaat. En Jan van Veen die werd uh, programmaleider. Ja. En hij uh, kwam een plaat van zijn platenmaatschappij, die was dan de praatpalen. Dat was Freddy Haaien, uh, Peter Koelewijn ook. Ja, Koelewijn zeker, ja. Koelewijn en hij, en dat was ome Sjaki, loopt in zijn haki. Van de Middellandse Zee. Ja, en dat uh, Jan van Vijen riep van, nou dat kan echt niet. Dat is een plaat die gaan wij niet draaien. Want dat is, uh, ja, dat is ja, want het was best een beetje dubbelzinnige tekst. Maar kon natuurlijk best. Um, en toen werd verkouden zo verschrikkelijk boos... dat hij zei van nou, ik krijg hier allemaal de tautering. En uh, die ver, verliet het pand. Maar daarmee kwamen ook zijn uren vrij. En hij deed s'avonds tussen uh, zeven en acht... Aha. het fameuze programma Joost Mag Het Weten. Ja. j puntje. ja. Nou ja, goed. Um, met die tune ook. Heb je die? Hebben we die? die oh, Asia Minor. Oh, we moeten even oh, we naar even... Radio 2, hè? Ik... ik ga even, oh, even naar... luisteren, oh, ja. even luisteren. Hallo. Hallo allemaal daar. Hallo, ja, Bart. Ik, hallo. Bart, hallo. Ik zet net heen? de schuiven open op. Ja. Dan kunnen we nog mooi eventjes die fantastische radioverhalen van Lex Harding meepakken. Maar precies op ja. het moment dat ik jullie openzet, uh, stopt ja. jullie ermee. Ja. Dat is daar, vind jammer, zeg. <laughs> want uh, hij is mooi uh, verhalen aan het vertellen allemaal, hoor ik daar. Oh ah, man, Bart, wij zitten hier echt te genieten in de studio, want... Uh, ja, het is Lex Harding. Hij kwam om half tien binnen en uh, <laughs> dus iedereen aan langer internet. Kom. <laughs> ik hang aan zijn lippen, man. Kijk, hier, we, we zijn nu een uur onderweg in zijn verhalen. En ik heb net geconstateerd dat we nog steeds zitten in de tijd dat ik nog niet geboren ben. En ik ben van oh, 1970. Ja. Ja. Dus ja, je begrijpt wel, Bart, er komt hier een, een radio historie naar boven ongekend. Even Zeker... een smeuige anekdote van het afgelopen anderhalf uur, voor je denkt, ja, die was mooi. Smeuige anekdote, nou, doe er eens één, Lex. Ja, welke wil je horen? Ja. Uh... We zaten in die praatpalen. Ja. Alme ja, ja, hadden... Sjaki loopt in zijn aankie koten, die zei van te uh, groeten. En... Ja. Zijn... Wacht, oh, dan moet ik dan even uitleggen wat dat is. Dat was een soort van uh, topsong, een soort van alarmschrijven. dan geloof ik op uh, toen tijd toch? Zeg ik dat goed? Luister, dat gaat veel te lang duren. Dat te lang... <laughs> ja, dat gaat veel te lang duren. Jullie zijn ik... plaatjes aan het draaien, voor de duidelijkheid, geloof ik. Voor, uh, voor KWF natuurlijk. En, uh, ja. Zullen we er gewoon weer eentje doen die we ook weer op de radio uitzenden hier? Nou, je, jij mag in dit geval kiezen, want wij hangen aan de lippen van Lex... dus wij willen in principe iedere plaat draaien waar je, waar je een aanvraag bij hebt... We doen het natuurlijk allemaal voor KWF en als je plaat wil aanvragen, dan is dat volkomen gratis, want als die maar zo... van voor 1980 is. Lex willen me graag van voor 1980, want alles daarna ga ik zo aan hem vragen is blijkbaar niet heel goed geland. Jawel. Oh, toch wel. Maar um, um, als je dat is ook niet onbelangrijk, Bart om even te zeggen. Stel dat je zit te luisteren, en je denkt: ik wil ook wat doneren voor KWF. Voel je je vrij om naar npo-radio2.nl/rob te gaan en een bijdrage te leveren. Het is belangrijk dat er geschonken wordt aan K Dat wilde ik even kwijt. Maar welke plaat heb jij in gedachten, Bart? Nou, ik had hier Chaka Khan. van klaar staan we daar veel voor jou. Gaat dat er lekker in? Ja, Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.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 Oh, dat was wel genoeg hoor. Zo, <laughs> trek hem gewoon hè? hard weg. Lange plaat, hè? Komt geen toon. Man, man, man. Waar waren we? Oh ja, we waren bij die jingle van uh, Joost mag het, Juist, ja, Joost mag het weten. Ja, toch? laat iedereen even in staat. Let op. Een fantastische dit. Ja, dat is het. Ja, nou, goed. Dat was dus Joost, mag het weten. Ja. En uh, dat, dat programma was natuurlijk volslagen onvervangbaar. Ja. Want dat, ja, dat was er al jaren en dat was het allerbeste aller, aller radioprogramma ooit. Ja. En dat moest ik dus uh, overnemen. Dus ik kreeg behalve twee vierers middags, kreeg ik het tot 7 achterbij. erbij. Dus dan ging ik daar zitten en heb ik eerst een tijdje Joost draai draaien dat is helemaal verschrikkelijk. Dat werkt niet, hè? Nee. Dat werkt niet. Nee. Mijn grote geluk was dat uh, Veronica in de avonduren slecht te beluisteren was. Ja. En eigenlijk uh, buiten het Westland, Den Haag, <laughs> of, werd er niet veel meer geluisterd. Dus er luisterde toch niemand uh, naar. Dus ik ging een beetje, beetje rotsen. Ik had het programma Lexio genoemd. Ja. En uh, ging een beetje mijn eigen voorkeuren draaien. Gekke muziek. Uh, en ik nam dat vaak op met Ad Bouwman. Die had daar ook een... Uh, dat, dat was dan de technicus. En die had daar ook wel een, uh, een voorkeur voor. Voor uh, al die nieuwe dingen zeg, uit die tijd. En ja, langzamerhand ontwikkelden we daar een, een, een eigen stijl. Zeg maar. ja. En dat was een, een vrolijk uh, puinhoop, dat programma. Het uh, was altijd gezellig in de studio. En ik heb toen een popjournaal uh, geïntroduceerd. En je moet van die... Van die... Hang-ups hebben in, in zo'n show. En op een gegeven moment deden we ook de Adje Baamont op top 10. Dat was iets wat al bestond, maar Ad was daarmee opgehouden toen Verkoten wegging. En uh, ja, dat, dat was helemaal een, uh, een gezellige bende. Um, en ja, ik had toen op een gegeven moment uh, heel veel uren radio. Uh, ik stipte ook al aan dat er veel emoties uh, waren in dat pand. Ja. En zo uh, werd op een gegeven moment ook. Jan van Veen geloosd als programmaleider. Want ja, dat is ook weer een heel verhaal. Dat, dat ging over Voodoo Woman. Van Simon Stokes. Simon Stokes. Van de, de Nighthawks. Nigh ja. Ja. <laughs> uh, het gaat wel steeds over muziek, hè, waar de relaties op sneuvelen. Simon Stokes en de Nighthawks. Voor de Woman, dat was een hit-tip van mij. van een fantastische plaat. Hoe was die ook alweer? Hoe ging dat begin? Gooi hem erin. Ja, ik zoek hem erbij. Even het introotje. Even het introotje. Goed introotje. Introotjes is belangrijk. Voor de Woman. Simon Stokes en de Nighthawks. Daarna heeft nooit meer iemand van deze bed gehoord. Ik heb een mooi intro. Ja, Introodje. daar komt hij. Ja, even. Uh... Oh ja. Ja, nou, ja. When I was down in New Orleans. Fell in love with a Cajun Queen. Life well, in love with ja. the Cajun Dat was dus de muziek waar ik toen ontzettend van hield. Ja. En uh, ik had gelobbyd, gelobbyd. En die werd op een gegeven moment gekozen tot alarmschijf. Nou, dat vond Jan van Veen helemaal niks. Nee. Want die wilde graag de Hearts of Soul. Ja. Met, weet ik veel. Iets. Met Jack of zoiets. Ja, zoiets. Een, een plaatje. Nou, dat ging allemaal uh, hard tegen hard tegen en gedoe. Uh, en uh, daar op de achtergrond speelde ook nog een controverse tussen uh, Jaap, Dirk en Bulve Dat waren de drie directeuren, drie broers. Drie directeuren van, uh, van Veronica. Bul was de uitvoerende directeur. Jaap, die was er wel, maar die deed niet veel. En Dirk, die speelde een rol op de achtergrond. Dat was eigenlijk de grote jongen. Jan van Veen was de schoonzoon van Dirk. Oh. En, uh, nou ja, goed. Daar speelde dus wat in die familie. En uh, die zagen in dat gedoe over Simon, Stoke, Simon Stokes en de Nighthawks. zagen die aanleiding om Jan van Veen te wipen. Dat was. Eigenlijk ontzettend lullig. Dat, achteraf zeg ik ook, van dat had niet moeten gebeuren. Maar Jan van Veen werd eruit uh, uh, gekeild, zeg maar. En die deed de top 40. Toen moest iemand ook de top 40 overnemen. Het uh, werd wel de grote Lex Harding show, hè? Ik he? was inmiddels heel populair geworden. Ja. Hey. En, en ik deed al drie uur op een dag, dus er komt er nog wel bij. Ik deelde alles. Ja. Dus toen kreeg ik ook de top 40 nog... Uh, uh, naar mij toegeschoven. En ja, toen, deed ik, uh, toen was ik, kon je bijna de radio niet aanzetten. Nee. Of je hoorde mij wel. Ja. Dus ik werd ook vanzelf ontzettend populair. Hoe en, vaker je op de radio bent, hoe populairder je wordt. Hè. Zo, zo ziet dat. <laughs> nou, dan en, had het goed met en, onze Caroline. Ik hebben we het neken. nu nog steeds? Nu, hebben we toch, nu zijn we 1970 gepasseerd, denk ik. Nou, ja? volgens mij was het in 1969. Die top nog. 40. Toch <laughs> nog? Ja. Maar, maar je, werd, je werd een bekende man. Je werd een bekende Nederlander. Ik was hartstikke populair, man. Als en, een als een rockartiest. Precies, als je over straat liep, gingen mensen zeggen... Uh, yo, nou, nex. Nee, Lex. Lex, Jo. Hé, dat is niet waar. Het was radio, hè? Ze herkenden je niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat, dat, is het, dat is eigenlijk de magie van radio. En tegenwoordig is dat een beetje voorbij. Dus ja. al die, uh, die... Die moeten ook op televisie of op, op, op uh, aanplakbiljetten en zo. Ik kom Gerard Ekdom nu elke dag... Uh, oh, wij ook. Twintig keer tegen. Wij ook, ja. Uh, dus er was een bepaalde anonimiteit... Ja. Uh, ik was hartstikke populair, maar ik kon uh, natuurlijk makkelijk over straat. Oh. Dat, uh, ik werd niet herkend. En dat was eigenlijk wel prettig. Ja, dat is natuurlijk de, be de beste bekendheid. Ja, ja, ja, de ja beste. absoluut. Ja. Ja. Je bestaat ja. wel, maar uh, je kan ervoor kiezen om niet te bestaan. Ja. Lekker. Ja, en ik, dus ik werd, uh, althans volgens de lezers van Muziekexpress... werd ik de populairste DJOpie van Nederland. Stond jij toen nog met je beide benen op de grond? Uh, allang, allang niet meer. Ja, vertel ons alles over. Nee, ik, uh, ja, ik, ik zat in een bepaalde flow. Uh, maakte ontzettend veel uren. Ja. Uh, want een uur opnemen doe je niet in een uur. Want wij deden ook alles zelf. Ik zocht al mijn plaatjes uit. Dus je moet voor al die uren die je maakt, behalve de top 40, dat werd voor je gedaan. Maar al die andere uren moet je zelf je platen uitzoeken, ja. samenstellen. Maar je moet ook... Uh, kennis nemen van wat er is. Dus alle nieuwe muziek moet je afluisteren. En dat was allemaal redelijk arbeidsintensief. En dan had ik in het weekend ook nog drive-in-shows. Uh, waar ik uh, ook ontzettend van genoot. Want ja, dan kan je in feite je populariteit verzilveren. Um, Met de dus, meisjes. Ik zat net te denken. Ja, niet, niet alleen dat. Uh, dat. Dat was een prettige bekomst. Maar het was vooral ook dat je... Dat je kon genieten van die populariteit. Ja, hè? Dat, dat, dat, je in een, dat je een zaal uh, op zijn kop zette. En dat, dat, en dat je ziet dat een, dat een groep mensen met je meegaat. Ja, want je, dat zie je op radio natuurlijk niet. Ja, dan, bij zo'n drive-in-show, je bouwt dat op. Eerst ja. een beetje lullig muziek. En dan uh, op een gegeven moment komt de ACDC erin. En dan had ik idee, dan gaat zo'n zaal. Dat is leuk, dat is mooi. En ja, ik zat in zo'n flow. <laughs> En dat ging maar door, ging maar door. Dat was zeven dagen in de week uh, van s morgens vroeg tot s avonds laat uh, je te pletter werken. Had je toen eigenlijk al een relatie of nog niet? Vast wel. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ik, was, ik was altijd verliefd. En ik, oh ja. uh, uh, ik begin, ben begin jaren zeventig ook getrouwd. Uh, dat was mijn eerste huwelijk. Ja. Um, dus ja, ik had een relatie, zeker. Ja, want dat is het huwelijk, neem ik aan, waar jouw zoons... Uh, nee, nee. nee. Oh, dat was, oh. oh, je hebt meer gehuweld. Ik ik dacht, ik was maar op de hoogte van één. En hield je je aan de huwelijkse geloften, of niet? Uh... Uh, niet heel fanatiek, <laughs> maar dat, deed, dat, heeft niemand, <laughs> dat heeft niemand. Nee, tijd. nee, nee, nee, waren die nee. 70, het waren de jaren Het was een andere tijd. Ja, uh, precies. Het werd wel van je verwacht, maar ja. Dat, dat ging niet. Nee. En dat huwelijk heeft ook geen stand gehouden. Mede daarom omdat ik daar niet heel fanatiek in was. Uh, in de huwelijksgelof. <laughs> uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik, dat was het past bij 70. het los van de grond zijn. Hè? De hey, gloriteit bedoel... van Veronica, zeg ik. Ja, maar. Want precies. we, we, we, we ja, waren reusachtig populair. Uh, dat, dat van... Uh, ja, we, waren, we waren ook de enige op dat ja. moment. Daar kwam wel op een gegeven moment Radio Noordzee bij. Er kwam concurrentie. Nou, dat maakt het alleen maar sterker. En uh, ja die begin jaren 70, dat, uh, daar hebben we eigenlijk geoogst. Ik heb geoogst wat we toen uh, opgebouwd hadden. Tot dat punt op 31 augustus 1974. Ja. Afgelopen vrijdag was het de 31. Ja, ja. ja, ja. uh, dat het afgelopen was, ja dat moet een van de beroerdste dagen uit je leven zijn geweest. Ja, absoluut. Ja. Maar ja, het was natuurlijk niet één dag. Het was... Uh, het, uh, uh, ja, wij zaten in een, in een... Althans, ik zat in een soort ontkenningsfase. Want er gebeurde van alles om je heen. Maar je moest ook programma's maken. Je moest ja. ook door. En uh, ja, je wist dat het afgelopen zou zijn op die 31ste. Maar niemand, nou, niemand... Ik hield daar helemaal geen rekening mee. Ik ging gewoon door. Tot het moment dat ik de Jingles in moest spreken van... De laatste week. We hadden de laatste week gingen we echt radio maken. Heel onverstandig, denk ik. Want daardoor kreeg je ontzettend veel oude woorden, Allemaal terugblikken. En er zit niemand... Nou ja, ik denk dat er niet heel veel mensen op zitten te wachten op zo'n moment. Maar wij gingen uh, terugblikken. En alles wat we ooit gedaan hadden, dat kwam weer terug. De Beatles, -dag, de Rolling Al Allemaal oude interviewtjes werden weer opgegraven. Maar er moest, iedere uur moest er een jingeltje gemaakt worden. En dan ik. Nog 34 uur. God. Ja. Maar ik heb al die dingen gemaakt. Nog 33 uur. En toen zat ik op een gegeven moment. Nog drie uur. Ja. En uh, ja, nog twee uur. Toen dacht ik nog één uur. Nee, Dit is het laat. laatste uur. Ja. En toen was het voor mij afgelopen hoor. Ja. En terwijl het nog uh, twee weken te gaan was. Maar ik dacht van, het is gebeurd. Ja. Want dit is, uh, ja, dit is het eerste echte tastbare. En ik zat dat zelf te doen. En toen hebben we ons moeten... Ik heb me moeten worstelen door die, uh, die laatste weken. En uh, ja, op een gegeven moment was het dan echt afgelopen. Je wereld stort gewoon in dan? Want ik bedoel, jij zat... Jij... Je was die rockartiste, maar je was ook gewoon die muziekliefhebber... Ja, maar... en die radiomaker. En ja, het, hè, is... het was niet alleen maar rock. Het, ja, was... het is vooral het onrecht. Ja. Dat, je, dat je weet dat 99,9 uh, van Nederland... Wil jou horen. Uh, wil jou horen. Wil, ja. wil niet dat Veronica weggaat. Nee. En uh, de politiek. Hè, en dan heb ik het over de KVP, de AR, de uh, de Partij van de Arbeid, die dus allemaal de KRO en de NCRV en de VARA, ja. uh, dat, dat was allemaal één pot nat. En dat wilde gewoon dat uh, die zeezenders, die waren veel te populair, want dan luisterde niemand meer naar Hilversum 1 en Hilversum 2 en Hilversum 3, die er inmiddels ook bij was gekomen. En ja, dat, dat, dat, dat moest weg. En ja. dat, dat onrecht wat je dan wordt aangedaan, ja, dat, dat heeft er wel ingehakt. Overigens moet ik zeggen, moet ik toegeven... dat Veronica zelf ook best meegeholpen heeft... aan het versnellen van dat tijdstip dat het afgelopen was... door een uh, aanslag te plegen op concurrent Radio Noordzee. Ja, heb ik gehoord, ja. Over een zwarte dag gesproken. Ja. Dat, ja. Ja. dat is ook weer een heel verhaal. Maar ik weet niet ja. of ik dat nu ook nog moet gaan vertellen. Maar ik je heb er overal tijd voor, ja. Dus uh, ik ken daar niet de details van. Maar ik heb wel begrepen inderdaad dat dat gebeurd is. En dat dat een aanleiding was ook om uh, het allemaal versneld... Ja, toen had men eigenlijk, kon men zeggen, van het is een rotzootje op de ja. Noordzee. En die staan elkaar naar het leveren waar is afgelopen. Zooi. Ja, zijn. precies. Ja. Ja. Ja. Uh, het was als volgt. Ik moet proberen om dat een beetje in een kort tijdsbestek te vertellen. Uh, Noordzee was erbij gekomen uh, op de MEBO 2. En MEBO. Dat staat voor Meister en Bollier. Dat waren de eigenaren van Radio Nordsee International. was helemaal geen Nederlands radio, maar was Engels. hadden zelfs de uitzendingen in het Duits. Um, en dat ging niet zo goed. <coughs> Al dat soort projecten in het begin loopt dat niet best. <coughs> um, en die mannen Meister om de hadden geld nodig. Ja. En die kwamen bij uh, Bulverwij. Uh, of die wat wilde lenen. En Bul zegt, dat ja, is goed... Dus die leende ze wat. Die dachten dat kan nooit kwaad. Um, en dat bedrag dat liep steeds op. En op een gegeven moment toen, uh, was dat bijna een miljoen wat geleend werd. Toen heeft Bul als voorwaarde gesteld... dat ze nooit uitzendingen in het Nederlands zouden starten. En uh, nou, dat, die deal werd gemaakt. En de scheepspapieren werden ook overgedragen als onderpand daarvoor. Moet je een beetje water, Lex? Nou, ik, wat ik zorg toe? slecht voor je, merk ik. Ik... Uh... Nee, dat gaat goed. Ik snap de hint. Uh, ik ga wel, ja. Gaat goed, gaat goed. Um, <coughs> begin nu ook. En ja. Bulverwij die dacht toen... Uh, nou, die, die hebben nooit, uh, die, die verdienen nooit genoeg geld om dat terug te betalen. Uh, dus ik zit gebeiteld, ze gaan ja. nooit in het Nederlands uitzenden. Totdat Meester en Bollier op de stoep stonden... met een koffertje met een miljoen erin... zeiden van hier heb je je geld terug. Maar op Belverwij zei, dat wil ik niet terug. Je moet gewoon niet in het Nederlands uit gaan zenden. Hm. Heel in het kort, hè. Ja... Uh, en toen zeiden ze van nou hier heb je dat geld. En dus wij zijn niet meer gebonden aan, uh, aan die overeenkomst. En die zijn gewoon uit het Nederlands uitgezet. Ja. Met fir Jan van Veen en Willem van Kooten. daarbij later ook nog dat ah, ja, ja. firma Strenghold speelde daar een, uh, een rol op de achtergrond. Want die waarschijnlijk. Uitgeveruit ja, ja, ja, uitgeverij. Ja, zeker. Ja. Want daar werden ook later de programma's van uh, Noordzee gemaakt. Um, en toen voelde. Ja, Bul, toen gingen ze procederen tegen elkaar. Bul en uh, Meister Molier dat verloor Veronica. Maar die namen er geen genoegen mee. En die dachten van, als dat schip nou maar binnen de territoriale water komt... dan kunnen we daar beslag op leggen, want we hebben nog steeds. Ja, we hebben er een vordering op. Ja. Want die, die scheepspapieren die waren weer ontfutseld op de een of andere manier. Weet ik veel. Allemaal gedoe. Um, en toen werd er onderling geroepen van... God, dat schip moet binnenkomen. En toen dacht iemand van, nou, dan zal ik eens even wat mannen voor, uh, voor vragen. Scheveningers. En die zijn gevraagd. Een bul die heeft betaald en die gasten die zouden het schip binnenbrengen en die uh, zijn ze stom geweest om brand te stichten aan boord. Ja. Eigenlijk hadden ze ja uh, yeah, uh, geweldloze actie in gedachten, geloof ik. Vanzelf. Ja, onder onder. zegt dat de, hij een geweldloze actie in gedachten had en die mannen die zijn echt. Dus wat ze gedaan hebben is volgevlogen ontoelaatbaar, want. Het had ook het uh, ja. hele ja. had kunnen aansloten. Absoluut. Absoluut. Ja. Moet je er Want, niet aan dat denken. Dat schip was ja. wat net gebunkerd. Dat was ja. een, een, een, een, een brandbom. Ja. Was dat eigenlijk. ja. ja. Nou, er is dus brand gesticht. Dat, is, uh, dat hele achterschip is uitgebrand. Is geblust. Is niks, uh, niks aan de hand uiteindelijk. En daar heeft Beel, uh, ja voor gezeten. Ja. Ja. Maar, maar hoe was dat voor jullie dan? Want uh, nee, maar je was er uiteraard die van op de hoogte. En dan hoor je dat je baas dat uh, gedaan heeft. Ja. Dat moet toch een krankzinnig moment zijn ook. Nou. Uh, het moment dat dat gebeurde... vonden we allemaal heel erg. En Bul die ontkende in alle toonaarden... dat hij er ook, ook maar iets over mee jullie, te maken ook had. Ook met tegen ja. ons, <coughs> En wij geloofden dat. Totdat hij een week later zo op de televisie zat te verklaren dat, uh, dat, dat hij er ja, toch al de hand in had. Ja, ja nou, daar hebben wij over zitten vergaderen... en uh, zitten dubben, en wat moeten we nu? En uh, toen kwam Dirk. En die zei van... Uh, weer jaap, weer Bul. En Dirk die nam het heft in handen. En... Uh, die maakte Rob Oud, programma of misschien was hij dat al. Dat denk ik wel. Was je toen anders. al bevriend met Rob Oud? Uh, ja, bevriend is een groot woord. Ik ben zakelijk altijd heel erg bevriend geweest met Rob. Ja. Maar ik ben nog nooit op zijn verjaardag geweest. Oh nee? Bij, om even, te... even aan te geven hoe de verhoudingen hmm. lagen. Ja. ja. Uh, ik kon heel erg goed opschieten met Rob. Ja. Wij, wij konden lezen en schrijven met elkaar tot, nou, tot zijn dood uiteindelijk. Eh. Uh, maar hij was natuurlijk ook een, een moeilijk mens. Ja, Waarom? Ja, maar dan, maar ik ja we gaan maken een... sprongetjes, ik ga terug. Zo. Want het is 1974. En, uh, the day the music died. The day Alweer the music he. died, 31 augustus. Mag eigenlijk niet meer, hè? En jij zit thuis. The, Buddy Holly was de day the music ja. died. Ja. Ja. Toen dat vliegtuig naar beneden. Later is die term door velen misbruikt. Goed, dat even te zeggen. Jij zit, <coughs> jij zit thuis. Van, van de een op de andere dag. Hou, ik zat niet thuis. Inmiddels was de Veronica Omroeporganisatie opgericht. Oh, die was al opgericht. En de, de puinhopen van, uh, van Veronica werd gekeken. Wat, wat kunnen we daar nou verder mee? Ja. Uh, en toen heb ik met Rob een dag nadat, uh, geloof ik op 1 september dat dat was, in 1974... de Stichting Nederlandse Top 40 opgericht. Ja. Uh, wij werden pand uitgezet, echt door uh, Jaap. Jaap. was eigenaar van het pand. En die zijn van Wegwezen. op zo'n materieuren ja. weg. Het is afgelopen. Wij uh, hebben ook... een twee, drie weken voordat het eigenlijk ophield... middels een dreigende staking... Uh, afgedwongen dat we ook nog een afkopsom uh, meekregen. Want Bul had gezegd... van je gaat maar naar de overheid. Voor mij hoef je niet te stoppen. Uh, jullie krijgen niks. <lacht> jullie ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. krijgen niks. Ja, feitelijk waar. Ja, ja, ja, ja. Dus, dus ik... Uh, we hadden een afkoopsom meegekregen. Dus we zaten niet op een houtje te bijten. En ik had mijn werk als disjokje in het land. Die drive-in-show en dergelijke. Nou, toen zijn we bij elkaar gaan zitten met een aantal mensen. Rob Oud, Ik zei de gek. De, de boekhouder van, Peter, van uh, Rob Oud. Zijn financiële man. Peter de Jager. Want, Peter de Jager. Want ja. wij hadden zelf uh, daar niet zo heel veel verstand van, van centen. Wel hoe je ze moest verdienen. Maar niet hoe je ze dan uh, ook nog vast moet houden. Um, Hans Mond was erbij, Tom Collins, Al Bouwman, Karel van der Woerd, hoofdtechnicus. En met een, misschien nog meer, dat weet ik niet. Maar een aantal mensen hebben we een pand gehuurd. De Oude Engweg. Later genoemde Enge Oudweg. <laughs> uh, nummer 24. <laughs> uh, en daar, uh, daar zijn we gaan zitten. Met die omroeporganisatie. Die geen zendtijd had. Met uh, de Stichting Nederlandse Top 40. En we hebben daar ook een bedrijf op gericht. De Beuken Erin BV. Uh, en... Die exporteerden onder andere het, het Veronica Blad. Dat was er ook. Ja. Toen nog geen programmablad, maar wel een, een tijdschrift. Uh, we gingen platen, hoe ze produceren. Een goede relatie met uh, al die platenmaatschappijen. Ik ging de top 40 maken. En dat werd op cassette verspreid naar platenhandelaren. We, we hebben de, de drive-in geprofessionaliseerd. De drive-in was tot 1974 bar zeg maar, die naar het land in ging. Ja. En uh, nadat wij dat aangepakt hadden... had dat sponsors en gingen er vier, vijf uh, discobars tegelijkertijd het ja. land in. Ja. Nou, op die manier hebben we... Uh, ja, had je ergens de hoop dat uh, Veronica een officiële omroep zou worden? Of, of uh, dacht je van, nou ja, dit is een mooie activiteit en het zal wel? Wij vonden dat het een verplichting was tegenover al die mensen... die lid waren geworden, om dat door te zetten. Lid van dat Veronica? Van die omroep of van dat blad? Nee, van de omroep. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Van de omroep. Veronica Omroeporganisatie. Ook ja. weer een heel verhaal. Het was eerst de Veronica Omroep Stichting. En dat mocht toen weer niet van de overheid. Dat was niet goed. Dus omroeporganisatie. Nou, gedoe, gedoe, gedoe. Wij vonden een verplichting tegenover die mensen om daar serieus mee door te gaan. Want... Ja. En uh, dat werd allemaal uit handen gegeven aan uh, juristen. En die zijn aan het procederen geslagen tegenover de Nederlandse staat. En hadden daar uiteindelijk succes mee. En op uh, 1 januari 1976 uh, startte de Veronica Omroeporganisatie. Was, was dat meteen een hele. waren dat uurtjes, kwartiertjes? Uh, wat... wij, begonnen, wij begonnen met een uur op Radio 4. Simon, Hilversum 4. Simon Sombers. Dat, dat is dus ook, Want er was, er was door de overheid steeds beweerd. er is geen ruimte voor een zender als Veronica, er is geen frequentie voor. Nee. En nou, we waren nog in twee jaar uit de lucht of daar werd Radio 4. Hilversum 4 werd geïntroduceerd. Ja. En ja, wij mochten dat openen, die zender. En dat heeft Tineke geopend. Want Tineke heeft aan één hand vier vingers. Ja. Dus ik zie nog die foto dat zij met haar hand opsteekt. Ja. En ze heeft vier vingers, radio 4. Alsof het bedacht was. Ja. Ja. Maar met, met wel wat anarchie. Want uh, Zeker. Ik, ik zat gespannen te luisteren. En ik Niet. kreeg Simon Somber. Ja. So, André van Duin. André van Duin, Simon André Somber. Van Duin hebben we gevraagd. Ja. En uh, ja, we hadden er allemaal gekkigheid in dat, in dat eerste ja, uur. Top was het. Uh, dus hij introduceerde... Dit was de afdeling sombere muziek. Van uh, klassieke, sombere muziek. Nou, hij, ja, hij Simon Sonder. Ja, <laughs> ja. Aan de overkant ah. zit van jou zit uh, Rob, die was toen acht, negen, zoiets... Die echt tower, ja. Huilen toen Veronica stond. Ja. Ja, dus mm -hmm. ja, ik, ik was heel blij dat het terugkwam. Ja. En uh, ik, ik, uh, ondanks dat ik het uh, vast niet uh, formuleerde, maar snapte ik de ironie ook van Veronica op, op Hilversum 4. En ja, verschrikkelijk. Dus ik, ik ging echt ja. de, even dood ja. van de pret toen ik Simon Somber hoorde. En ik dacht. Ah, dit is mijn Veronica weer. Lekker. Oh, schop tegen het ja. bestel. Ja, precies. Maar we hadden een uur op uh, Radio 4. We hadden een uur op uh, Hilversum 3, een uur op Hilversum 1. En Eén uur in de week op televisie, maar dat spaarden we op. Ja. En dan tot drie uur. En dan hadden we één keer in de drie weken. een avond, een avond op de televisie. Ja. En wij wilden helemaal geen televisie. We wilden nee. graag die televisie leveren voor radiozendheid. Maar dat, dat, dat kon niet. Dat ook ging allemaal. niet, nee. nee. En we waren op een gegeven moment onderdeel van het publieke bestel. Nou, waar ik instroomde. Uh, bij Veronica toen ik ook eenmaal bestond. was bij de Vrijdag. De Veronica Vrijdag. Zijn we daar nu nog heel ver vandaan? Of... Kwam die ja. op een gegeven moment? Ik ga eerst nog even terug. Gaan we terug. <coughs> Want het was 1974 en we hebben toen al die activiteiten opgestart. En dat ging eigenlijk als een speer. Maar het enige wat we echt wilden, wat ik echt wilde, was gewoon een radiostation. Dus ik kwam in gesprek met Sylvain Tak. Sylvain Tak was de eigenaar van Radio Mie Migo. En dat was het buitenbeentje in Nederland. Die was gewoon doorgegaan. Niet Nederland, België eigenlijk. Silver was een Belg en die bevoorraden vanuit België, of die bevoorraden vanuit, hij zei dat die vanuit Portugal bevoorraden, want Portugal had niet geratificeerd. Dus dat was ook min of meer legaal uh, uh, dat dat schip daaruit uitzond. Min of meer zeg ik, want het werd nooit helemaal duidelijk. Maar voor Nederlanders was het verboden om medewerking te verlenen. Silver had in Playa de Aro, in Spanje, had hij een studio. En daar werden de programma's gemaakt. En die werden dan op slinkse wijze aan boord gebracht uh, van die Miamico. En uh, ik ben in gesprek geraakt met Sylvain, Want ik wilde ja, alles doen om maar weer dat Veronica terug te krijgen. En ik heb de afspraak gemaakt van Miamico wordt Veronica. En wij gaan met een aantal mensen in Spanje programma's maken. En wij herintroduceren de Veronica gewoon. In Nederland. Dat is mislukt. Want uh, een aantal mensen bij elkaar gesprokkeld, ja. Bart van Leeuwen ging mee, Stan Haag, uh, Ad Bouwman, Karel van der Hoer... die hoofdtechnicus. Ik zei de gek, ik weet niet wie nog meer. In ieder geval, wij gingen op een gegeven moment in een caravaan... met auto's, met technische rossen, jingles, platen en ja, dergelijke. het zuiden. het zuiden. Ja. Ik ging emigreren naar Playa Aro. En uh, maar die Sylvan was, was een schobbejak... Um, wij waren daar en hij zag dat. En dan denk ik: Oké, die heb ik binnen. En toen vervolgens riep hij: van... Uh, ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar we gaan het niet Veronica noemen. We gaan het Veronica Miamigo noemen. Miamigo Veronica. En. Uh, Joop Verhoofd was dat. Ja, die moet samen met jou. Die is nu mijn programmaleider. En die kan ik niet zomaar passeren. Dus die wordt samen met jou programmaleider. Ik zei: Ja, luister eens. Dat hebben we niet afgesproken. Nee, had je ook geen zin in. Nee, gezien niet. Nee, want jij hebt een hele duidelijke visie op hoe een zender moet klinken. Dus dan ga je niet delen met nog een programmaleider. Nou ja, het, het was meer dat we dat niet afgesproken hadden. Hij hield zijn woord niet. Ik denk nou, als hij dan, voordat we überhaupt begonnen zijn... zijn woord al niet houdt... daar wordt niks. Wegwezen. Ja. Rechts al een keer gemaakt. En meteen, meteen ook. Ja. Teruggereden. Ja. Drie nou, nou, dagen we onderweg. Zegt, ik geloof <laughs> dat we daar drie dagen rondgehangen hebben. En in een hotel geslapen. Ik weet nog dat wij... Uh, ja, boosheid, verwardheid en dergelijke. En Sylvain die zat achter ons aan, die wilde dat weer goedmaken. Dat deden we niet. En toen heb ik op het strand geschreven met een stok... Van Doorn is een hondenlul. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Van Doorn was de minister, verantwoordelijke minister die Veronica de, de nek omgedraaid had. Dat kan ik me nog herinneren. En dan gingen we weer terug naar Nederland en over dat de orde van de dag. En weer een illusie, Armor. Zeker. Want je ging daarheen met de gedachte: wij gaan het weer oppakken. Super teleurgesteld. Ja. Maar als ik daaraan terugdenk, denk ik: dan moeten we wel echt wel helemaal nou. gestoord zijn om ja. te verhuizen, om, om weer radio te willen. En waar te zijn in Nederland. Maar ja, toen kwam ja. Vronik, ik heb het laatst aan je gevraagd wat mij ook een zeer avontuurlijke fase leek is het opbouwen van de publieke omroep Veronica ja. en ik dacht dat moet jij nou niet net zo leuk gevonden hebben maar dat moet voor jou toch ook wel uh, heel bijzonder geweest. Toen zei je? Ik vond het eigenlijk helemaal geen leuke periode. Terwijl Ik dacht wauw, want helemaal van niks, van het één uurtje in de week en die, ja. uh, naar, die naar de vrijdag. grootste, naar nou, de grootste omroep ja. van Nederland gewoon. Ja. Uh, ja, maar dat was een dat duurde. Acht jaar, ja. Zeven, acht jaar. Dus dat duurde allemaal lang. En ja, dat was uh, uh, eigenlijk vervelend. Nee, het was eigenlijk ook hartstikke leuk. Ja. Maar die beginfase die was echt verschrikkelijk moeilijk. We konden geen televisie maken, we hadden er geen verstand van. Dus uh, we hadden dat ook eigenlijk niet moeten doen. Gewoon programma's. We waren heel succesvol met Starsky Hutch en met... Uh, hoe heet die gozer? Uh, het wordt nu ook weer, weer uitgezonden. Uh, Bundy, El Bundy. Oh, Married, oh, Married to the, the Children. The children. Ja, ja, dat soort dingen waren ja. natuurlijk allemaal heel erg goed. Um, en op de radio, ja, dat was natuurlijk uh, een drama. Want op uh, Hilversum 4 moet je wel klassieke muziek uitzenden. Nou, dat deden we. En uh, waarom het ook ontzettend moeilijk was... dat iedere status wijziging aanvragen, He, want je begint als aspirant omroep, uh -huh. een heel klein beetje zendtijd dan. Ja. dan. Word je C omroep, word je ja. B omroep en dan word je pas A omroep en ben je volwaardig. Dat is een proces van jaren en iedere aanvraag werd afgewezen en moest weer. Uh, Waarop? Op onzin. allemaal lullige, onzin ja. dingen. Ja. Uh, er werd gewoon gezegd: ja, die leden die tellen niet mee, want die betalen geen kijk en luistergeld. Dat stond nergens in de wet. Maar dat moest dan weer bij de Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven. We hadden een verschrikkelijk goede advocaat, meester Dommering. En die vocht dat dan weer aan en dan werd dat weer uh, rechtgetrokken. Maar dat was een, een proces tot 1985, uiteindelijk die a Alle statuswijzigingen zijn in eerste instantie afgewezen. Ja. Ik weet dat ik nog eens voor de, voor de radio zat, het uh, vrijdagavondprogramma zat te doen. En vrijdagsmiddags was er weer zo'n brief gekomen. En Rob was, weet ik veel, die was er niet. Die was op vakantie of zo. En toen... Ja... Dat, dat een zakje helemaal... Je moet in de schoenen. Ja, Ja, toen heb ik een ontschittende gevloekt. Op die zender. en Toen, ik kan me nog goed herinneren, voor mij... Daar zat eigenlijk Spits. Nou, het zat iets van de EO, denk ik. Dus die man die kwam terug en die zei van... Nou, ik begrijp dat je verontwaardigd bent en ik snap dat helemaal, maar kan je dat niet wat, kan je dat niet wat anders zeggen? Ja. Oké, okay. ja, relativeren dat meteen. Niet. Ik zal het, ja, ik zal dat wat anders uitdrukken. Maar, maar ja, Lex, jij was toen disjockey, ja. maar je werd ook steeds meer programmaleider, ja, manager, uh, betrokken bij het oprichten nee, van het ik bedrijf. Was, ik was disjockey op vrijdagavond tussen 7 en 8. Ja. En dus je was de, gewend om 12 uur per dag radio te maken van vier, in 74, vier, ja. ja. Dus dus ik had uh, uh, uh, zeeën van tijd en uh, je wordt al geconfronteerd met, met de stroperigheid en de bestuurscultuur van de publieke omroep en ik was directeur radio, directeur over nog twee andere mensen. Um, <lacht> maar ik werd wel daarin meegezogen. Ik ja. moest naar het college van programmaleiders en naar het college van programmadirecteuren en van mijn dit en mijn dat en mijn zus en mijn zo en dat was een... Ja, maar je bent wel doorgegaan. Je dacht niet op dat moment. Ik kom nu in. Een, dit is niet de status die ik wil bereiken. Ik als, wil je niet, zijn. als je er niet in meeging, dan ben je genaaid waar je bij stond. Want dan kreeg je bij een volgende zintuigverdeling. kreeg je slechte zintuig. Dus ja. je moest je er echt inwerken. in al die gremia. Je, je, je hebt nooit gedacht. ik stap er nu uit. Ik ga wat anders doen. Het was mooi, het disjockeyvak. maar. Dit, je, je had wel dat Veronica moest terugkomen. Nou ja, ik, ik, ik, had, ik was inmiddels was ik een beetje Veronica geworden ja. natuurlijk. Hè? En dat gold voor die mensen van het eerste uur ook. Waarom zou je wat anders gaan doen? We waren ergens mee bezig en dat ging goed. En we waren druk met van alles en nog wat. En dat, dat, de opbouw van bijvoorbeeld het programmablad... Van, van niks tot het grootste, het is volgens mij nog steeds het grootste weekblad van, van Nederland. Maar dat werd, dat werd het dus in 1985 ook al. Uh, we hebben allerlei dingen opgebouwd en die zendtijd die groeide. En uh, uh, ik was naast verantwoordelijk voor de radio ook verantwoordelijk voor de muziek op televisie. Want uh, ah. Veronica was wel muziek, ja. ja. Dus uh, muziek speelde een belangrijke rol op televisie en daar heb ik allerlei programmaformen ontwikkeld. Hè, Nederland Muziekland, uh, uh, countdown. Countdown. Ja, een countdown werd vervolgens uh, toch wel mijn ding. Nou, dat was toch dat keken wij allemaal lex. Countdown ja. dat was zeg maar als je 14-15 was het programma waar je naar keek. Ja, top op en countdown. En countdown was zeg maar de stoere versie ja, van. Wat zeg ja, je goed. Was, ja. er, was, er was top op en er was verder niks. Nee, en toen en, kwam Countdown. En Top Pop was, ja, dat, dat, dat, dat was alles. Ja. advisser was uh, een godheid in die, in die tijd. En ja, wij wilden toch ook wel uh, uh, muziek doen op televisie. Maar ja, tegen Pop up was, was geen kruid gewassen. Dus dan zijn we het heel anders aan gaan pakken. En ja, toch wel uh, uh, met veel passie en serieus. En uh, uh, muzikanten niet alleen maar laten playbacken... maar ook dan live inzingen... En, Liever ook helemaal live oh, spelen. En maar zo. in het begin was het, waren het toch gewoon ook complete live concerten. Die, ja, ja dit werd, dat, wat, dat, dat kwam. Ja, langzaam Dat kwam zeggen, erbij. Ja, ja. En we hadden dan... Uh, uh, we, op een gegeven moment merkte je dat artiesten heel graag een concert wilde geven. En als je dat dan opnamen voor de, voor de televisie... dan kwamen ze voor niks en weet ik niet wat allemaal. Iedereen die, die stonden in de rij. Dus wij gingen concerten registreren. En dan knipten we dan per nummertjes uit. Die werden door Alfred Harden... Uh, of Al Bouwman werd het geluid... Uh, goed eronder gezet, werd nog eens gemixt. Want we namen dat dan ook op voor de radio. Want televisie kon geen geluid maken. Dat, die, die konden geen concerten registreren. Nee, nee, nee. Maar we namen dat op voor de radio tegelijkertijd. En dat werd gemixt op... Ben ik ben van 16 Sporen wel. Dat was toen al heel veel. Um, dus dat klonk ook gelijk goed. Ja. En dat werd toegevoegd aan Countdown. We hebben ook apart concerten uit. Uh, hebben we hadden op een gegeven moment uh, uh, late avondconcerten. Uh, Veronica The in rocknight. Rock Ja, uh, rock yeah. yeah. oh ja, yeah. yeah. Rocknight ja. Yeah. Allemaal maar, geweldige, leuke dingen. Ja, maar, en, maar toen was Veronica toch al gewoon een hele volwaardige, Vanaf 85. dominante omroep. Ja, nee, vanaf 85 hadden we, waren we de grootste onderzoek van Nederland. En ja. toen hadden we ook een beetje zendtijd. Het is nog steeds allemaal uh, natuurlijk een beetje. Je had een avond in de week en op televisie. En je kreeg een dag in de week op uh, Radio 3. Ja. Dat was wel heel wat. Dat was dan de volle vrijdag. Ja, de volle vrijdag. Ja, dat is ja. ik ja. nog goed. Ja, ja en wij ja. bliezen iedereen omver. Ja. Dat, uh, want we hadden ook de woensdag op Radio 2... En je had in die tachtig jaren het, het hele vreemde verschijnsel... dat uh, men luisterde naar Radio 3, iedereen. Behalve woensdag ging iedereen naar Radio 2. Naar dat was verschrikkelijk leuk. Ja, natuurlijk. Ja, snap <coughs> en ja. wij, wij ja, En de, de, de middelen ook die de publieke omroep... zeker toen, ik denk nu ook nog wel... Ter beschikking had, die waren onbeperkt. Ja. Het was niet zo dat. Uh, die live-concerten konden wij opnemen, omdat we faciliteiten hadden. En hoef je er niet voor te betalen, je kreeg. Geld. Nee, je, je kreeg faciliteiten. Oh, ja. Je vroeg ja, dat ja, aan ja, ja, en als ja, ja. het er was, dan kreeg ja. je dat. En. Uh, <coughs> het, graag dat je alles opmaakt, want anders dan zitten we volgend jaar met. Uh, nou, Het is wel krijgen. grappig, want uh, ik, heb, ik heb me daar een beetje in uh, verdiept. Ik vind het altijd heel interessant. Het, ik, ik kwam achter uh, het bestaan van Studio Concordia. Ik had er wel eens mm -hmm. van gehoord, maar ik wist niet echt wat het uh, nou uh, precies... Maar dat was jullie eigendom. Studio Concordia was van jullie. Nee, uh, anders. <lacht> nee. <lacht> um, echt niet? Kandaan werd eerst gemaakt gewoon in de studio in, uh, in Hilversum. Ja. Uh, en wij wilden een eigen plek. Want alles moest weer opnieuw opgebouwd worden. Het licht oh ja, en weet ja. ik wat allemaal. We willen een eigen plek, je eigen studio. Toen zijn we verhuisd naar Studio B in Bussum. Dat was achter de kerk. En daar hebben we een tijdje programma gemaakt. En toen, ja dat ontwikkelde zich. En toen kwam ineens, kwam Concordia in beeld. Ja. En Concordia dat is een, een oude dansschool, een zaal waar zoveel televisies. Een van de acht is daar geboren. Koot uh, en Bee hebben daar gestaan. Willem Duis, De Vuist. Dat is daar allemaal gebeurd. Dat is een hele rijke historie. En er, dat, dat was een zaal met een podium. Dus daar werd... Uh, de, die, die zaal werd gehuurd. En daar werd een uh, faciliteiten werden daarin gebouwd. Het licht dat kon... lekker blijven hangen Gaan daar. Wep, ja. En je had een podium waar je ook uh, internationale... artiesten op kon laten treden. Nou, die hebben er ook allemaal gestaan. Nou, noem maar eens een paar. Paul McCartney. Mick Jagger, ja. Simply Red. Nou, wie niet, Jouw Tina Turner. Tina Turner. Jouw Tina Turner, hoor je net? Tina Daar Turner. wil ik straks ah, meer ja. van weten. Maar ik uh, vind hier toevallig, uh, dankzij Rob Stenders in de computer... bijvoorbeeld ook U2 met I Will Follow. Ja, Live. het heem in Hottem. Dat was niet in Concordia. Waar was dat dan? Wij deden concerten en U2, uh, dat was een beginnend bandje... had nog nooit iemand verder van gehoord. Nee. En uh, <laughs> wij gingen... Wij, ik vond dat goede muziek. Dus... Uh, we gingen een concert organiseren in het heem in Hattem. En, uh, was in niet Hattem? U... Hattem, was niet uitverkocht. <laughs> nee, er was ja. geen andere zaal beschikbaar. Hmm. <coughs> was niet uitverkocht. En toen hebben we een, een doek gehangen halverwege de zaal... om het niet heel leeg te laten lijken. En daar hebben ze een concert gegeven, Sterren van de Hemel. Een nummer, wat ze daar deden, was uit Will Follow. Dat was volgens mij al een singeltje geweest. Ja. was niet succesvol. En uh, dat heeft Alt Bouwman volgens mij gemixt later. Ja, en de platen... Ik ga gewoon zeggen dat hij U2 geproduceerd heeft. Maar ja. Een, uh, een ja. mix van gemaakt. En de platenmaatschappij, dat, dat klonk zo goed. Die hebben dat uitgebracht. Dat is internationaal de hit geworden voor U2. Nou. Zeg jij ja, ja, dit concert, zeg jij net tegen mij... dat was gewoon een debakel. Ja, omdat het niet uitverkocht was. Ja. Dat was voor ons uh, was dat uh, een, ja, was eigenlijk een slechte zaak. Maar ja, creatief gezien was het natuurlijk een hoogtepunt. Je hoort deze gasten dat ze, dat ze eager zijn... dat ze willen dat ze <coughs> een beginnend bandje zijn. Ja. En dat, dat, dat spat er vanaf. En alles had je er staan, hè? zeg je. Nou, ik zie dat jij een t-shirt aan hebt van ACDC. Ja. Dat was ons eerste grote concert. Of In, tel... In de Rijnhal in Arnhem. Dus uh, uh, met Normaal in het voorprogramma. Want, ja, die komen daar uit die buurt. Uh, met Ad achter de, kassa. <lacht> achter de kassa. Rob de, Rob de Boer, die produceerde het. En uh, ja, dat was hartstikke vol. Ja. Helemaal vol was die zo. Ja. Um, en Normaal, die hadden een... Allemaal hooibalen hadden ze op dat uh, buizen bier. En die liep daar rond met een, met een hooi voor. Het was een teringshooi van je welste. Maar um, wij hadden geen ervaring. En, en zo'n zaal had ook geen ervaring met een popconcert. Wat verkochten die blikjes bier? Ach. <coughs> ja, dat kan natuurlijk nee. niet. Nee. Dus tegen die tijd dat normaal uh, klaar was... Uh, was dat hele podium was groen ja. van de lege, lege blikjes bier. Want die werden allemaal zo opraden. Ja. En op een gegeven moment gingen er ook volle blikjes door de, door de lucht. Ja, ja, dat kon natuurlijk niet. Uh, normaal eigen, hè? Ik bedoel, ga naar een concert van normaal... Uh, en binnen tien minuten dus ben je drijfbaar voor het, het was gewoon gezellig daar. Ja. Het was een, het was een, een rokende, zwetende <lacht> puinhoop. Uh, en ik ben naar het podium opgegaan. Ik zeg tegen Rob de Boer, die de produceerde de bol... Ik, die ging achter mij staan... en die ving blikjes op die naar mij gegooid werden... Ik jongens, dit gaat niet. Ja. Want, die, dit moet veranderen. Moet, uh, jullie met uh, blikjes bier en je gooit het naar het podium. ACDC gaat niet optreden. Nee. Als er nog één blikje hier naar het podium komt. Dus dat kan echt niet meer. is ja. dus geen blikje meer kan. Nee. Nee. Toen heeft ACDC daar opgetreden. En uh, ja, sindsdien woont Engels Jong in de Achterhoek. <laughs> Want, die uh, heeft daar een hele leuke vrouw ontmoet. Zeker. Uit. Alfred, uh, Alfred Lagarde. God hebben zijn ziel. Die uh, uh, verzorgde de bands. Dus die zorgde voor uh, versnaperingen en voor dames. Die had altijd wel wat in de aanbieding. En, uh, op de een of andere manier, Alfred kon communiceren met die, met die popartiesten. En popartiesten zijn niet aanspreekbaar. Al zeker niet als ze een concert moeten doen. Nee. Die, uh, ja, die, die verkeren in totaal andere. Op een andere planeet. Maar Alfred die kon daar wel mee omgaan. En die, die besteedde daar ook tijd aan. Die was zijn hele dag, trok die op met die gasten. En die regelde alles voor ze. En daar heeft daar uh, de vrouw uh, waar hij nu mee getrouwd is aan Engels Jong voorgesteld. En uh, zo is het gekomen. Fantastisch. Grappig. Ja, hè? schitterend, schitterend. Ja. Maar ja, goed, Countdown werd wel, dat werd echt een heel ja. groot succes. Ja. hè? Degene die daar het meeste over verbaasd waren, waren wij zelf dat uh, wij hadden nooit en ten nimmer gedacht... dat wij pop, top op naar de kroon konden steken. Maar het was, in, in een jaar was het gebeurd. Ja. Uh, was dat uh, gedegradeerd tot, uh, tot de nummer twee? Wij waren gewoon verreweg het populairste popprogramma. In die tijd. Ja. Ja. Ja. En, dan, en dan heb je die Studio Concordia. Jij zegt net, die was niet van ons, maar dat was... Ja. Nee, die was zeker niet, uh, niet van ons. Uh, die was gehuurd. Ik denk ook uh, in het begin door uh, het NOB. He, dat, dat, dat was dan een studio werd dat. Hoe dat precies is gaan is weet ik niet. Uh, op een zeker moment, Kownaam was, was zo razend populair... Word ik uit, werd er uitgezonden in, in, weet ik niet waar. Nee, ik zeg het verkeerd, dat kwam pas later. Uh, Europa Televisie starten. Dat was een project van de Europese Unie. Er werd geld ingestoken. Er moest Europe, een Europees televisiestation komen. Dat werd vanuit Nederland geregeld. En de directeur daar, die was fan van Countdown... die zei van, nou moeten jullie Countdown ook komen produceren... voor Europa TV. Iedere dag een programma. Uh, en wij in, nou... in, wa Sorry, in wat vertaal? In wat vertaal werd dat dan... Uh... Engels. Ja, oké, okay. maar met anderen... Met, uh, okay. Alleen Wel, de, nee. de... We hadden Adam Curry, we hadden best... die spreken oh, allemaal tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, ja. beter Engels dan Nederlands. Ja, ja. Uh, dat was in de tijd van Adam, denk ik. Denk ik. Erik heeft het gast dat Adam, Erik... Af... Ja, ehm... Um, in ieder geval, dat was het verzoek. Kunnen jullie dan als omroeporganisatie ook voor uh, Europa TV dat maken? Dus wij een commissariaat voor de media, mogen we dat? En die kwamen tot de conclusie dat dat niet mocht. Waarom weet ik nog niet, want het was ook publieke omroep. Hè? Heel verbazingwekkend. Europa TV was, was van de EBU. Ja. Uh, nou, Dat mocht niet. Uh, nou, toen, dat is wel heel erg zonde als we dat voor de wereld kunnen gaan maken. Nou, toen is er een constructie bedacht... waarbij uh, Rob de Boer, de producent, zelf een bedrijf heeft opgericht... En Van Veronica opdracht kreeg om countdown te produceren. En dat zelfstandige bedrijf kon countdown ook voor anderen ah, ja. uh, gaan produceren. Uh, dat gelde, Veronica ontiegelijk van geld. Want de kosten werden gelijk gehalveerd. Omdat het ook anderen eraan mee gingen betalen. En toen is uh, countdown geëxplodeerd. Want dat import dat Portugal, in Turkije, in Rusland. Weet niet waar. Ik, dat er, uh, ik sprak Jan Douwe-Kroeske, die heeft... Nee, uh, Ja, Jan, ja die, die heeft die beelden nu, hè? Wie ja, die heeft, uh, heeft de, de ja, alle heeft beelden er al van gehoord, gehoord of zo. Ja. Ja, ja. En uh, die is dat aan het uitvallen. Die riep dat het in 24 landen werd uitgezonden in de toptijd. Oké, okay, maar toen was je <coughs> dus... Even voor mijn beeldvorming, hè? Jullie hadden de Omroep Veronica. Je had de volle vrijdag op de radio. Je had de, de, de woensdag op Radio 2. Je deed Countdown. Dat, dat... Dit klinkt inmiddels als een bedrijf. Ja. Ja. En dat betekent maar dat een je... omroeporganisatie is ook een bedrijf. Ik weet dat. Nou, wat, ja. Kijk, uh, wat wij eigenlijk in de omroep geïntroduceerd hebben... is een bedrijfsmatige aanpak. Uh, binnen de omroepen, zeker in het begin van de jaren tachtig... Uh, daar groeiden de bomen tot de hemel en het haalde allemaal niks uit. En... Wij hadden toch van huis uit meegekregen dat als je potloden inkocht... dat je toch keek wat het goedkoopste potlood was. Ja. En dat gold eigenlijk voor alles. Dus uh, we hadden een bedrijfsmatige aanpak. Ik zeker, want ik, ik ben een zuiniger. Als ik uh, de deur uit ga, doe ik het licht uit. Um... Ik ook hoor, dus ik kan daar goed mee komen. Uh. En ik, ik, ik kan er niet zo goed tegen als er sprake is van nee. verspilling. En binnen dat radiobudget hield ik tonnen, miljoenen hield ik over... Wij maakten het gewoon niet op. Nee. Dus wij zijn uh, uh, geld van de radio gaan besteden aan de radio. En aan de televisie. En dat deden we gewoon door bijvoorbeeld Nederland Muziekland. Dat was een programma op uh, Radio 2. En dat was ook een televisieprogramma. Ja. En de kosten daarvan werden gedeeld. Terwijl natuurlijk de kosten voor televisie waren tien keer zo hoog als voor radio. Dat gold ook voor Countdown. We hadden Countdown Café op de, op de radio. Dus wij sjoemelden... Uh, met gelden binnen, ja. binnen die omroep. Ja. Omdat het toch zat was. Het ja. was genoeg. Dat haalde niet uit. Alles wat je vroeg, dat, uh, dat kwam al maar was Het, het dan? horen we goed, er, Caroline? Niet <lacht> horen we goed. Laten we even op ons inwerken. Momenteel. Ja, ja, nee, ja. Ik, nee. maar ik probeer ook de tijdgeest te snappen. Ja. Want inderdaad, de, de, er is een tijd geweest... dat er gewoon ongelimiteerd budget was voor... Vanuit ik reis uit... de hele wereld ja, ja, voor van alles. Ik ging, ik ging ieder jaar naar Las Vegas... naar een radioconferentie en zo... Weet ik niet maar Maar ik heb er veel geleerd, veel van opgestoken hoor. Het is niet dat het allemaal plezierreisjes waren. Maar er zat best een element van. Uh, van, <totstuken> lot, van lol in. <totstuken> ja, ja. ja, absoluut. Ja. En, en dat gezeur. Uh, ik, ik moet wel even uh, gezeur. Maar er was nergens een tendens in Nederland. Van dat, dat, en dat het allemaal van mijn belastingcenten. Dat was er gewoon niet. Nee. Nee. <totstuken> nee. <totstuken> nee. <totstuken> nee, de, de omroep ja, die was onaantastbaar. Ja. Ja. Uh, deed maar wat. De omroep, uh, ik heb wel eens gezegd in die tijd... van ja, die omroep die kan gewoon doorgaan, ook al zenden ze er niet meer uit. Ja. Ja. Um, er was ook, wat radio betreft, was er natuurlijk... Uh, uh, zo, nou, radio 3, even bij de kop nemen, dat, dat was natuurlijk een ramp. Want iedere dag was dat een ander radiostation in de tachtiger jaren. Uh, pas onder druk van de komst van uh, Radio 10, uh, Cable van Sky Radio... Radio 538 is dat ook horizontaal geprogrammeerd ja. geworden. Ja, dat loopt nog steeds allemaal ja. uh, niet helemaal lekker. Er zitten nee. nog steeds allerlei uh, omroepbelangen... die prevaleren boven de belangen van de luisteraar. Ja. Ja. Want ik moet zeggen, in die tachtige jaren waren, denk wij... en de tros ook wel, de enigen die zich ook bekommerden om luisteraars en kijkers... Er is, men maakte programma's die ze zelf ook leuk vonden. Ja, die ook pasten bij, bij de signatuur van de omroep. En dat is ja. natuurlijk ook het, het twee slachten. Het hoort ook natuurlijk dat de KRO en de NGV programma's maken... waar de heren ook een rol uh, ja. in speelden. Ja. Dat, ja. Dat, ja, dat was hun opdracht. Hey maar Lex, jullie hadden dus inmiddels gewoon een groot bedrijf. Je he? was een, omroep, een, een, een, een stevige omroep. Was het nog wel een cowboy omroep? Want ik ken verhalen van Rob Oud. Jij was samen met Rob en met... Peter de Jager denk, jullie waren een drie-eenheid of niet? Of was het groter, directie? Ja, tuurlijk. Uh, Peter de Jager die, uh, die was wat Veronica betreft uh, verantwoordelijk... voor het Veronica Blad. Die was ja. uh, van het Veronica Blad. En die had niks met, uh, met het uitzenden. Niks met de uh, omroep te maken. Nee, Rob was uh, de grootste cowboy van allemaal, als ja. je het uh, noemt. En dat is hij ook gelukkig altijd gebleven. Um, hij uh, deed de televisie. Ik deed de radio. En ik deed dan ook muziek op de televisie. En ik kon altijd wel ritselen bij Rob om wat uit te krijgen... voor Tina Turner of voor een, voor een ander. Uh, maar ja, midden jaren 80 waren we de grootste omroep. En uh, wij groeiden als bedrijf. Je had dan verschillende bedrijven. Het, het, het Programmablad dat was een aparte... en dat, de vereniging. Ja. Dat zat ook in een ander gebouw. Maar de, de omroeporganisatie als zodanig... dat werd een heel nieuw gebouw voor neergezet op het Lapersveld... En dat werd groot en dat werd groter en dat werd minder leuk. Daar kan Zonder ik niet voor. Jij ging op een gegeven moment, in de tijd dat dit hele, deze hele omroep groter werd. en dus ook met de tijd bureaucratisch werd. want ja? dat gebeurt als je bedrijf groter ja. wordt. ging jij starten met RTL Veronique? Tenminste vanuit Veronica, als ik het goed zeg. Jij ging op een gegeven moment. of zeg ik het helemaal fout? Nou ja, kijk, die wil om uh, toch wat anders te doen dan omroepje spelen. Ja. Ik heb altijd gezegd... die omroeporganisatie is voor mij een middel... en niet het doel. En eigenlijk is binnen die omroeporganisatie... Is het bedrijf zelf is het doel geworden. Ja. Uh, en de, de, waarom we er waren... dat werd eigenlijk uit het oog verloren. Het groeide, het groeide. Er kwamen ook steeds meer mensen vanuit de publieke omroep. Die, uh, die werden binnengehaald. Hey, Joop Daalmeijer werd op een gegeven moment... directeur televisie. Ja, dat... dat aardig man, hoor, maar die brengt toch een cultuur binnen... Die, andere, stijl. Uh, ja, ja, ja, andere ja, stijl. Ja, Ja, ja. Uh, Dus, ik deed allemaal dingen... die uh, er toch zou moeten kunnen, toe zou moeten kunnen leiden... om weer eens uh, iets leuks uh, op de radio te doen. Ja. Want met die ene dag in de week waren wij niet heel tevreden. zit je nou te wijzen? Ja, ik wil even de deur dicht. Ik hoorde <kijs> iemand tussendoor praten. Okay. En dat irriteert me, want dit, dit fascineert mij mateloos. Ha je kopje staan? Ja, shut up. Ja, um, ga door, Lex. <laughs> Um, en toen kwam daar de Europese Unie. Ja. De EEG werd, uh, werd EU. En er werden allemaal afspraken gemaakt. Er werden richtlijnen gemaakt. Dat waren geen, geen harde dingen, maar het waren richtlijnen. Het werd er ook een, een, een richtlijn die zich bezighield... met grensoverschrijdende radio en televisie. En daarin werd eigenlijk gesuggereerd dat in de ene lidstaat... Uh, uh, een programma gemaakt kon worden... wat in de andere lidstaat werd uitgezonden. Ook werd uitgezonden. En toen waren daar de pioniers... wederom Willem van Koten, Jeroen Soer... die dachten van, dat gaan we eens proberen. Hoe, hoe dat werkt. En Jeroen Soer die begon met Radio 10. Dat was een zender in Milaan. Niet dus. Ja, dat werd wel uitgezonden. Ja, ja. Ja. En dat mocht ook op de kabel in Nederland. En de kabel was voor radio toen nog niet zo interessant. Dachten we... Willem van begon met Cable One. Alleen die uh, dacht van, ik heb die omweg niet nodig. Ik doe het gewoon vanuit uh, industrieterrein in Hilversum. En ik zie wel waar het schip strandt, dat strand ook. Want dat werd juridisch uh, onderuit gehaald. En uh, ik zat op mijn hoofd, ik krabbelde, god, daar wil ik ook wel meedoen. Ja. Alleen dat kan niet, want ik was directeur radio van Veronica. Je kan moeilijk... Uh, uh... Je, deed al. Je deed al vrij veel. Ja, nee, maar dat kan niet. Bedoel, je Ruiterlijk. kan als directeur als, als van een publieke omroep geen commerciële omroep beginnen. natuurlijk. Hé, dat is interessant. Hoe heb je dat gedaan? Nou, gewoon toch. En ik stond daar dan niet als boegbeeld, maar ik was daar wel aanjager van en zijdelings bij betrokken. Sky Radio opgericht. En dat deden we eigenlijk om... Dat kon omdat Rob de Boer Producties... Die maakte countdown ook voor Sky Television. Dus we hadden een goede band met, uh, met Sky Television. Maar vroeger hebben jullie niet de mogelijkheid om radio in Engeland uit te zenden. Ja, er kan wel. Een kabel uh, netje in Londen die dat uit kan zenden. Nou, toen hebben we een aantal uh, uh, videorecorders gekocht. Want een cassette recorder heeft een maximaal speeldeur van twee uur. En een videorecorder kan zes uur op. En die, uh, ja, die wisselden elkaar af. En muziek, jingeltjes erin. En dat kon je toen op de computer enigszins programmeren. Dat stond allemaal in de kinderschoenen. En daar kwam een ja, programma, wil ik geen eens noemen... Er kwam non-stop muziek uit, met jingles ertussen. En nou, dat was Sky Radio. Eigenlijk alleen maar gedaan om te kijken of dat kon. En uh, dat was niet zo'n zo hele serieuze o, onderneming. niet tot een radiosesioen. Nee. Het was meer, we, komen we hiermee weg? Komen we hiermee weg, ja. Uh, en het werd betaald door, uh, door Sky. Uh, Rupert Murdoch die had ook daarin uh, uh, de meeste aandelen, uiteraard. Want moest weer een bedrijf opgericht worden. En dan kwam Peter Jager en die wilde dan weer, uh, het moest allemaal formeel goed geregeld worden. Nou, dat werd ook gedaan. En na een jaar, Tom Lathouwers werd uh, directeur. Die was medewerker van de nieuwsafdeling, die heeft er vandaag geplukt en ging jij dat naar doen. Um, en na een jaar bleek dat we 10% marktaandeel hadden. Maar even serieus, Lex. Jullie startten dit station. Je, had dus helemaal niet, je deed non-stop, zodat je wat te horen kreeg. Ja, ja, ja. En, en laten we eens even kijken in. of we niet... Nou, uh, het of... moeilijkste was om op de kabel te komen. Want die ja. kabel die wilde weer geld hebben. En, uh, nou ja. Dus tot je grote verbijstering, verrassing... werd dit een heel succesvol radiostation. Ik hoor, ik hoor Ton nog zeggen, is dat veel? <laughs> Dat was het, ja. En uh, ja, dat ontwikkelde zich dus tot een succesvol radio en Alleen zit, op de kabel. Jij ja. zit als radiodirecteur bij Veronica... en jij zegt tegen je collega's, Rob, uh, ja. Rob Stenders misschien wel onder andere... Ja. jongens... Hé hey, joh, er is nou een zender met non-stop muziek. Dat is een groot succes. Dan moeten jullie ook gewoon minder lullen. Minder praten. En meer muziek, dan nou, gaat dat misschien met jullie ook nog wel eens wat worden. Is Meen dat toch? Ja, ja, dat weet ik nog. Ja, weet okay, ik ook. Nou, ja, ja, ja. ik, ik hoor het mezelf zeggen. Ja, ja. <coughs> ik ook. Ik hoor het je ook nog zeggen. Ja. Maar ik. Uh, maar, nee, maar, maar dat is wel Lex Harding zoals ik hem ook ken. Hij voegde daar wel aan toe. Het is wel een verschrikkelijke kutcenter. Dat is doe weer godsnaam je best. Maar had hij het over Sky Radio. <laughs> ja. Maar dat was jouw zender. Nee, jullie zender. Ja, ik je was vond het betrokken. Ja, ja, precies. Ja. Ik was erbij betrokken. En ja. op een gegeven moment dan, uh, dan. Ja, je bent altijd met meerdere mensen. Een, uh, ja. Uh, mijn zender, dat, dat vind ik... Nee, nee, nee, uh, nee. Maar, maar goed. Wist iemand dat jij zo direct betrokken was bij Sky? Geen idee. Ja, er waren er natuurlijk, wisten mensen dat. Well. Die daarbij betrokken waren. Maar ja, oké, okay. maar los was, van dat kleine eh, groepje. Mijn was dat natuurlijk hm. niet bekend. Maar het was ook niet de bedoeling dat het succes zou worden. Nee. <lacht> <lacht> dat is een <lacht> ja. Maar al heel, Mooi, snel, ja. al heel snel kwam de gedachte... Uh, dat wat op radio kon, ook op televisie kon. Ja. Ja, en toen werd dat... het serieuze business. En toen, uh, uh, ja, ik was daar ook een, een, een spil in, zeg maar, een aanjager. Maar dat was een heel, heel moeizaam en moeilijk proces. Want kijk, bij radio, daar gaf je aan wat videorecorders En dat kostte misschien wel een paar duizend euro per jaar. Ja, maar dat was het dan. <coughs> maar als je televisie wil doen, dan ben je uh, uh, uh, 200 miljoen per jaar kwijt. Ja. Dan om te beginnen. Dus dat was veel moeilijker. En... en dan hebben we het nu over RTL Veronique, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. Maar ik kan me nog herinneren, want in deze tijd bestond ik allemaal al. Er was Tien, Tien hè, heet het toch? TV-10. TV-10 ja, TV ja. en er was RTL Veronique. En TV-10 faalde jammerlijk, want uh, ja, sneuvelde in het... Uh, Hetzelfde verhaal eigenlijk, volgens mij, als met Van Koten, toch? Die, uh, ja. die ja. probeerde het via de voordeur en ja, dat ging niet. Ja. En jij ging ja. via de achterdeur van Luxemburg. En, uh, of jij. Ik ging. De, de constructie. De constructie nou, het, het heeft, uh, die die die aanloop was heel erg moeizaam en uh, daar was bij betrokken de, de uh, wat nu de Rabobank is, de NMB was dat Nederlandse middelstandbank bank Philips was erbij betrokken en ja je had een buitenlandse partner nodig ja. en uh, dat was RTL en via Patrick Cox die heeft me daar geïntroduceerd bij RTL. Patrick werd dus later ook weer direct uitgewerkt En ja, van het een is het ander gekomen. Ik ben met de voorzitter van Veronica Wout-Bordewijk... en met andere mensen daar naartoe gegaan. En dat heeft zich ontwikkeld uiteindelijk tot wat heette RTL Veronique. Ja. En dat begon in 1989. Uh, ja. Toen was Sky Radio net een jaar of twee jaar bezig. Het was, was allemaal net begonnen. Het was allemaal vrij kort na elkaar. Ja. Ik kan me nog herinneren van RTL Veronique. Dat de, ik zag, zie vooral heel veel uh, een meisje met een strandbal. Dus Daphne Dekkers was dat. Was dat Daphne Dekkers? Met ja, die, die strandbal? Die was het gezicht van, uh, van RTL Veronique, ja. Wat het, het, het was, er was op een gegeven moment een zender... maar er was nog niet heel veel inhoud, hè? Nee, luister. In, op, ik luister. Op uh, uh, een van de dingen... Wat niet meer te combineren was, was het feit dat ik de top 40 pre presenteerde. <lacht> ik ben op 1 mei uh, 89 ben ik weggegaan bij Veronique. Ik heb op slag genomen. Uh, en werd ik directeur van RTL Veronique. En toen hebben wij in zeer korte tijd hebben we 200 man aangenomen. We, dan praat ik over, uh, mijn compaan toen was vooral Ruud Hendricks... maar Peter de Jager heeft een hele belangrijke rol gespeeld hierin... Uh, hebben we een, een, een bedrijf opgebouwd in de zomer van 1989? Uh, ehm. Um en dat kon eigenlijk. We wilden, we hadden, want ik, ik moest verantwoording afleggen aan een boord in Luxemburg. Dat was allemaal verschrikkelijk. Dat ging ook allemaal weer in een andere taal. En dan gingen ze onderling gingen ze Luxemburgs praten. Dat kon ik weer niet verstaan. En, dat was moeilijk. Luxemburg is niet een uh, staat, dat is een bedrijf. En ja. Radio tele, RTL, dus CLT, uh, dat is een speel daarin. Ik, uh, ik sprak daar ook met een, ik werd geïntroduceerd bij een staatssecretaris, waar ik wilde dan van alles weten. En dan uh, en werd ik altijd geschermd van uh, je moet het op deze manier doen, want anders raken we onze licentie kwijt. Oh ja. Uh, dus ja, eigenlijk wilden ze van alles van je wat je waarschijnlijk zelf niet wilde, maar onder het mom van. Uh, Hartstikke, je... moeizaam. Ja. Hartstikke moeizaam. Ja. Maar één ding wil ik nog wel even kwijt. Uh, dat was inderdaad dat, dat TV10 en, uh, en RTL. Uh, Joop van den Ende was uh, de aanjager van TV10. En die uh, praatte ook met Luxemburg. Die kwam me gewoon tegen daar. Dat, was wel, uh, dat deed wel pijn. Want je wist niet precies wat daar dan op de achtergrond speelde. Maar Joop heeft ook op een gegeven moment besloten... Van, ik doe het gewoon zonder een buitenlandse partner. En daardoor werd hij uh, afgekeurd. Zijn ja. project werd afgekeurd. Dus TV10 mocht niet. En uh, RTL Veronique mocht wel. Vind jij dat, was dat een succes? Want ik bedoel, RTL 4 is, mag duidelijk zijn in Nederland... nu inmiddels een zeer succesvolle zender. Maar was dit voor jou een succesvol project? Zeer succesvol, kan ik wel zeggen. Ja, Ja, want daarmee is, is de wereld veranderd. Althans, de mediawereld. Oké, okay, maar was het voor jou persoonlijk? Had jij, dacht jij bij jezelf, dit is, hier wil ik... Wat jij... nou, ten eerste was het, uh, is het, het heette RTL Veronique. Maar zo heette het niet, het heette Radio, Tele Veronique. Hmm. RT Veronique. Dat was waar ik mij wat in den beginnen. Uh, dus die radio die was daar nadrukkelijk bij betrokken. Die televisie, ik wil niet zeggen dat het bijzaak was, maar mijn doel was ook zeker om radio. Want RTL is ook van oorsprong een radiobedrijf. Hè. Die Radio Monte Carlo en al die. Uh, R, nee, Radio Monte Carlo. Ja, radio Luxemburg. Ja, Radio ja. Luxemburg. Maar ook in Frankrijk, nog steeds al die radiostations, hmm. die, daar zijn ze bij betrokken. Dus radio was voor mij toch ook wel. Een doel wat ik steeds voor ogen had. Um... Maar als het zo succesvol nou, dit, dit... was... waarom ben je daar dan weer... Nou wacht. Vertel eens Er is nog één uh, anekdote die ik nog kwijt moet. RT Veronique heette het dus. Ja. En ik heb dommeringen op een gegeven moment aan de telefoon. Dat is die advocaat die Veronica... Op, uh, aan handen heeft geholpen, zeg maar. Maar die steeds onze advocaat is gebleven. En toen ook mijn advocaat was. Want juridisch was het allemaal zeer ingewikkeld. En... Ik kan me nog herinneren, ik sta met hem aan de telefoon... en hij zegt van, hoe heet dat station nou eigenlijk? Heet dat Veronique, hoor ik dat? Ik zeg ja, dat heet Veronique, RT Veronique. Ben je helemaal gek geworden? Dus die scholt me uit en die zegt van, ja, dat kan natuurlijk niet... want je bent een buitenlandstation. Dan moet je dat niet, niks, geen link met... Hij zegt, je moet geen enkele link met Veronica doen. Ik zeg ja, dan haalt je de koekoek. Ik ben Veronica. en dat Veronique hebben we bedacht... en dat gaan we wel doen. Nou, als compromis hebben we er toen voor gekozen... om het niet RT-Veroniek te noemen, maar RTL-Veroniek. En waarschijnlijk is die keuze uh, de reden geweest... dat we erkend werden als een echt buitenlandstation. Dus als echt een onderdeel van RTL. Um, ja, wat wil ik naartoe? Dit wilde ik uh, even kwijt. Dus dat was een hele belangrijke... Hm. Oh ja, die tijd die was veel te kort. Bij, in, zeg maar dat we begonnen in mei... Tegen augustus hadden we de helft van het personeel binnen. En toen riepen ze van, je moet 1 oktober beginnen. Ik zei, nou is goed. Dat was onmogelijk. Ja. Mm -hmm. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Want ze wilden dat we met een, een, een nieuwsdienst starten, Dus een, een volwassen uh, ja. journaal. Ja. Zeg maar, ochtendtelevisie. Helemaal lijp natuurlijk. Dat, ze wilden alles. En ik zei, nou is goed. Nou, dat hebben we, uh, dat hebben we gered. We zijn inderdaad op 1 oktober begonnen. En dat zag er niet uit. Dat ik ken het onmiddellijk. Maar dat was, was ook echt niet anders ja, dus mogelijk. Was het met Jeroen Pouter ook altijd nieuws. Zeker. Ja, ja. zeker. Vanaf dag één was het ja, nieuws. Was goed. Maar we hadden gewoon geen programma's. Nee, we hadden bijvoorbeeld de, de, de Price is Right. De prijzenslag en... Het uh, Rad van Fortuin, Die waren wel besteld. Maar dat kost een aantal maanden om dat op te starten. Ja. Om dat uh, te beginnen. Dus die zouden pas in december geleverd worden. John de Mol die, die produceerde dat. En zo waren er allerlei programma's uitgezet. Ja. De, ja, er, werden, ja. De, de, de, de, er werden heel veel slechte programma's uitgezonden. En de rest werd opgevuld met een beetje muziek. En uit de... de, de, uh, de RTL Library van Films. Die hadden een eigen filmlibrary. Maar er zat niet één film bij... die ook echt het bekijken... waar allemaal frans films. zo is er een keer gebeurd... dat wij zonden dan die films... s'avonds uit, maar dan smiddags nog een keer. Want je moest die tijd vullen. We hadden we toch wel eens een keer... keihard de porno smiddags om drie uur. Want niemand had die films ooit gezien. Zet maar uit gewoon. Zet maar uit. En Lex, jij... kijk En toen... Ja, dat, het was voor mij ontzettend moeilijk. Uh, de mensen van, van Luxemburg die oefenden zeer veel druk op mij uit. Ik moest dit, ik moest dat, ik moest dus, ik moest zo. Er werd naast mij een andere directeur benoemd, Freddy Ties, waar ik het uh, niet altijd heel goed mee kon vinden. Uh, want die was geen knopen doorhakker, die was pap en nat houden. En ik wilde voort. Uh, dus het was succesvol, maar... Niet heel nou, leuk. Ik zag dat de andere aandeelhouders door de grootste aandeelhouder, uh, laten we het maar zo stellen, geneid werden. En ik moest de computersystemen aanschaffen. Dat moest dan via een bedrijf in Luxemburg. En dat was niet het allergoedkoopste en ook zeker niet het allerbeste. Maar dat, daar werd ik eigenlijk toe gedwongen. En dat ging ten koste van die andere aandeelhouders. En waarschijnlijk in de zakken ergens? Nee, ja, nou. dat is geen echte corruptie en zo. Maar Luxemburg, ja. Wij moesten ook programma's maken in Luxemburg. Nou, lekker is dat. Dus Wessel van Diepen moest iedere week naar Luxemburg rijden... om daar, weet ik veel wat voor programma die deed, om dat op te nemen. En Caroline Tenzen ook. Waarom? Ja, die zouden een lege studio staan. Dus die wilden ze gevuld maar dan werd er gezegd... dat we anders onze licentie kwijtraakten. Als we dat niet daar deden. Nou, dat was heel moeizaam. Dat was moeilijk. En uh, uh, op een zeker moment heb ik dan de pijpenmaat Ja. Hoe lang heb je daar... Hoe, uh, hoe, Kort. In, janu ja. in januari. Uh, daar ben ik ben geloof ik in maart officieel weggegaan. Maar ik heb in januari gezegd, jongens, ik kapte mij. Alleen toen mocht ik niet weg. Want dat was dan weer slecht. Want ze waren in... Dus dit was wel een tropenjaar, dat RTL Veronique. Meer dan dat. Ja, ja. ja. ja. En toen ging je terug naar Veronica. Ja. En hoe was dat? Nou, Want klanten. Veronica was veranderd in de tussentijd. Veronica was, was veranderd. Uh, Rob Oud was niet meer de Rob Oud van vroeger. Ze was ook alcoholist en die functioneerde niet zo lekker meer. En uh, het werd Veronica verweten dat ze aandeelhouder waren bij Veronique. Bij RTL. Ja. Want Veronica was een van de aandeelhouders. Uh, en... Dat is een beetje oneerlijk, want er was van tevoren gevraagd... een commissariaat voor de media, mogen we dat? En die hadden gezegd, nou, daar doen we geen uitspraak over. Doe het eerst maar eens. Dan kijken we wel of dat... Uh... En achteraf uh, zeiden die... Uh, nee, dat mag niet. En toen werd gevreesd... dat uh, Veronica zintijd moest inleveren of zo. Of gestraft zou zeven worden. Zeven weken dan... was aanvankelijk de straf. Ja, dat we zeven weken niet uitgezien. Zeven weken gezind. geen dat Ja. Dus er hing een sfeer binnen dat Veronica pand. Dat ik de duivel was natuurlijk. Ik was de boos, boosdoener. Ik zette hun banen op het spel en weet ik wat allemaal. Maar ik had wel afgesproken dat was misgaat bij RTL... dan kom ik gewoon weer terug. Ja. En uh, ja, toen kwam uh, die, die, die een actie gestart om te voorkomen... dat ik uh, weer op die plek zou kunnen gaan zitten. Door, door de disjockeys onder andere? Ja, die disjockeys werden opgeruid. Ik weet niet hoe, of uh, Kijk eens naar Rob Sten. Ja, die weet dat misschien eens. beter weet dan, dat dan ik. Nog? Hoe dat daar... nee, ik zat daar toen helemaal niet in, in die handel. Uh... Nou, ik weet wel ja. dat. dat uh, toen is er een compromis gesloten dat degene die mij opgevolgd was, die ik op die plek. Was het Hans? Hans? Uh, Hans van de Veen. Hans van de Veen, die werd toen mijn rechterhand. Ja. Dus er werd een compromis, maar het werd nooit meer wat het uh, geweest was. Er was een sfeer in dat pand. Dat... Nou, maar overal overkoepelend, toch? Hè? Veronica was inderdaad dan niet meer wat het was. Ook in de sfeer niet. En, uh, je krijgt echt wel de, de oude club tegen de. de, ja, de, de ja, ja. ja, de, ja. De, dus het, ik kom me even voorstellen. De, ik, ik kan me wel herinneren dat je uh, van een of andere vergadering afkwam. Weer met allerlei omroepdirecteuren. En dat je bijna anderhalf uur had zitten vergaderen over één gezamenlijke uuropener die we dan op Radio 3. Ja, vreselijk. En waar voor jou een ja. moment was, dan heb ik <kug> echt geen zin meer in. Nee. Ik wil het gewoon niet meer. Maar ik, ik, ik heb me daar nooit meer uh, lekker gevoeld. Ik kan me dat ook wel ergens voorstellen. Want ik had natuurlijk, was de oorzaak van, van de grote concurrent op televisie. Want ja. ineens ja. Nederland 1 en 2 hadden concurrentie. Ja. Ik weet niet of 3 er toen nog was. Nee, die volgens mij had niet. ineens concurrentie. En dat RTL dat, dat, dat, dat ging eigenlijk als een speer. Ja. En die begon toen met RTL-5, er kwam er nog eentje bij. Ja. En uh, ja, dat, dat, ik was toch wel de boosdoener. Maar zo kwam 5-3-8 langzaam maar zeker dichterbij. Nou, dat wou ik ja. net zeggen. Want uh, ik, en ik kan me ook nog voorstellen, Veronica was inmiddels ook groot geworden. Ik heb ook wel eens gelezen: er komt er, ja, komt er ineens een OR en zo. Weet je wel, dat je ook echt denkt van. Pff, wat, uh... Nou, wie er kwam was Joop van de Rijden. Uh, een van de allerlaatste daden. Dus uh, er moest een, een kop rollen... vanwege het feit van die straf die boven het hoofd hield. Dus B Wout Bordewijk, de voorzitter, die werd geslachtofferd. Die moest eruit. Er moest een nieuwe voorzitter komen. En toen was Rob bedacht dat dat uh, Joop van der Rijden moest zijn. Ja, Beroepspoliticus. Ja, politicus. CDA ook. Ja. had uh, diverse bedrijven waar hij bij betrokken was... naar de kloten geholpen, waaronder Feyenoord... Uh, ja, en dat was een politicus. Ja. En in, bij Veronica, als je wat dacht, dan zei je dat. En je deed het. En een politicus die gaat zitten wachten tot het, het, gebeurt, land, tot ja. het moment waarop hij ja. toe kan ja. slaan. Ja. Ja. Dus dat was makkelijk. Hij, bij Robout uh, wachtte hij tot hij weer eens uh, niet aanspreekbaar was. En dan sloeg hij toe. En hij trok zo de hele macht naar zich toe. Ja. En uh, ja, Joop van der Rijden heeft het Veronica, wat er vroeger was, professioneel naar de klote en jij dacht, wegwezen hier. Nou, uh, dat, ja, nee, ik, ik ben toen nog, uh, ik heb nog geprobeerd een machtsgreep te plegen daar. Het is niet gelukt. Uh, Met wie? Nee, alleen. Om, nou ja, nee, ik had, ik had het hele, het management had ik achter me. Ja. Iedereen. En die wilde mij graag als, als directeur daar. Maar Joop van der Rijden, die vond dat, uh, die, die benoemde toen een interim directeur. Een meneer Herrema, die ook nog eens ontvoerd is geweest. Nou, dat was ook een lul van de eerste orde. Die totaal, ja, die had maar één opdracht. En dat was kijken of die positie van Joop van der Rijden schoongemaakt kon worden. Want die wilde behalve voorzitter ook directeur worden. Die wilde ook oh, omroepbedrijven aansturen. Nou goed, dat lukte dus niet. Um, inmiddels was er in, uh, Den Haag, kwamen er in Den Haag geluiden dat uh, het zo zou zijn dat die raad, dat er in de toekomst ook mogelijkheden zouden moeten zijn voor commerciële radio in de ether. En toen dacht ik van ja, we hebben je Radio 10 en Sky. En, en er zijn er inmiddels nog... Uh, die zitten nog wel op de eerste rij. Ja. Want die zijn er al. Ja. Dus toen ben ik naar Joop van der Rijden toe. En ik zei, Joop, luister eens. Als wij met Veronica ooit nog wat willen... dan moeten we nu iets starten wat... Commercieel gaat, wat ja. gewoon op de kabel gaat zitten en wat dan op het moment dat er uh, ether, ether vrijkomt, ja. dan, dan zijn we er. En uh, toen heeft Joop van der Rijden mij ontslagen. Schitterend, want dan kon je het zelf doen. Nou, ten eerste kreeg ik toen, uh, had ik recht op een uh, premie, want bij ontslag, dat, dat gaat niet zomaar. Dus ik kreeg geld mee, terwijl ik eigenlijk mijn ontslag van me mm -hmm. Heel erg leuk. Dom, mm -hmm. Domme man, erg domme man. Um, ja, toen. Ben ik gestart met uh, 538. Samen met Erik de Zwart. Erik, de Zwart Erik mijn was wel mijn, uh, mijn steun en toeverlaat. Maar ook Peter de Jager. Die deed het financiële uh, ding allemaal. En uh, wij vonden Sky Radio. Nee, Sky dus, dus uh, News International is dat het bedrijf achter Sky. Rupert Murdoch. Ja. Die ja. hebben we zo gek gekregen dat ze investeerden. Had je toen... Nooit, hey, nooit ene cent investering gekost. Had je, had, je, had je toen eindelijk de zender... Zo. Zo. Hé, hey, het onweer. We ja. zitten hier prima. Ja. Had je toen eindelijk de ik zender... Dacht, waar dacht, je dacht. waar je misschien al wel heel lang naar op zoek was. Je eigen nou. zender, 24 uur per dag radio. Dat kreeg ik uiteindelijk. Dat was natuurlijk in het begin... Niet. Was dat ook natuurlijk allemaal heel, heel, heel moeizaam met 538. We hebben een aantal gasten die, die gingen mee. Uh, van diepe... Luikinga, uh, wie ik waren ik, er al meer? Erik. Erik de Warte, uiteraard. Bart, denk ik. Want... Bart van leven. Nee, nee, die bleef Levener, uh, later. Wessel? Wessel. Ja, Wessel zeker. Ja. Oh. Nou, een aantal mensen uh, gingen we radio maken. we deden dat in Concordia. Want Countdown, dat liep ook allemaal nog al door. En, en daar was Sky Radio. Die zat daar ook. En Sky was de aandeelhouder van, de groot aandeelhouder van, uh, van 538 ook. Want uh, ja, als je anderen kan laten investeren, dan moet je dat doen. Die... Altijd, ja. Um, nou, heel erg moeizaam in den beginnen. Ja, schakelen met Gijs. Zie je het even. ook staan? Schakelen met Gijs. Oké, okay, ik neem dat ter kennisgeving aan. Jij ook, hè? Hoe lang zitten we hier al? Zeg ik niet. <lacht> <lacht> maar ik ga, uh, ga een beetje opschieten, hoor. Nee, nee, ga door, um, ga door. 538, ja. Dus 538 was er. Heel moeizaam, heel ja. moeizaam, heel moeizaam. Op de kabel komen, kostte geld. en Ja, die populariteit die bleef gewoon uit. Dat, dat was in de eerste twee jaar... ging dat gewoon niet goed. Nee. Uh, toen... dacht ik bij mezelf... we hadden wat, wat wel heel goed. Nee, nee. Dat ging niet goed. En toen uh, uh, dacht ik van... ja, we moeten iets hebben om dat te doorbreken. Ik heb disjockeys zitten. Die kunnen ook op de televisie. Dus als ik die nou op de televisie krijg... dan heb ik een beetje populariteit... en het straalt weer af op dag. Ik ben met RTL gaan praten... want ik wil de dagzendtijd van, van RTL 5. Om daar muziektelevisie te gaan doen... en dan Erik de Zwart en Wessel van Diep en zo... te laten doen. Michael Pilagic, wie zat er oh, ja, Michael. Michael, ja. Er ook. Um, ik hoor gewoon TMF aankomen, of niet? Dus muziek. Ja. Nou, bij RTL uh, lukte dat niet... En toen uh, ben ik ook nog in gesprek geweest met CNBC. Daar werkte Ruud Hendricks inmiddels. En uh, nou, daarover praten kwam ik in gesprek met Herman Heinsbroek. Herman Heinsbroek is directeur van Arcade, ja. uh, platenonderneming. En die wilde dat bedrijf uitbouwen. Dus die wilde een televisiestation beginnen, ja. TV10. Niet dat TV10 van Joop van den Henne, maar dit was het TV10 van Herman Heinsbroek. Een uh, station met uh, uh, oude series, zeg maar. Retro station. En ik zei, joh, dat kan je doen, maar kan er ook gelijk een ander station, en ook een muziektelevisie erbij? Ja, dat zit ook in de muziek. En uh, toen moest er een naam gevonden worden, want ik, ja, ik was daar nauw bij betrokken bij die oprichting. Ik heb het, hij heeft het gefinancierd, ik heb het allemaal gedaan. En daar kwam uitrollen de Music Factory. Ja. Dat was een naam van een, volgens mij was het in handen van Gauloise in België. Die hebben we toen afgekocht. Uh, dus dat werd de Music Factory meegestart in mei 1995. Uh, maar iemand moest dat ook gaan runnen. Ik deed 538 al. Ja, wie dan? Nou, toen kwam het moment dat uh, 538 kreeg uh, een zender. Kreeg eterzendheid, nog heel mondjesmaat. En ik dacht bij mezelf, nou Erik de Zwart, die kan dat verder wel. En ik ga dat zelf maar doen. Dat TMF. De Music Factory. Ja. TMF hadden het nog niet over, over gehad. Um, dus ik ben... Uh, in datzelfde pand... want we zaten bij elkaar. Ik zat aan de ene kant van het pand. Erik zat aan de andere kant. Dus het was allemaal heel nauw verweven. En de presentatoren van, uh, van 538... die werden ook VJ's. En we hebben wat... Uh... Hebben jullie dat woord ook bedacht? VJ's? Of bestond nee, dat, dat bestond. al in, uh, in Amerika? Ja, ja, oké. Okay. Ja, okay. Voor mij was het nieuw. Dus die gasten die hadden we wel. Dan moesten we ook nog... Een aantal meisjes bij. Ja. Dus uh, ja, die kwamen aan rennen, zeg maar, allemaal toen dat bekend werd. En daar zijn uh, uit voortgekomen Fabienne en Bridget en. Silvana. Silvana. Isabel, Silvana, de Ja, Dat ja, Noem ze allemaal maar op dat Punt. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. En, uh, Wie niet meer? Ook, ook Renate van Baan en Sylvie Meijs zijn ja. een carrière ah, ja. gestart uh, ja. met TMF. Um, TMF. Begon in mei 1995. En dat was, uh, dat was nergens te, te bekijken nog. Want, maar dat wist niemand. En ja, die promotie die ging zo geweldig. Dus dat was, bij radio duurde het drie, vier jaar... voordat iemand weet dat je er ook bent. Bij TMF ging dat in een paar maanden. En die, die meiden die werden waanzinnig populair. Ja. En die, die chemie tussen 538 en, uh, en TMF was fantastisch. En die artiesten kwamen weer... Mariah Kerry kwam langs om bij het TMF uh, een interviewje te doen. Die werd gelijk naar de radio gesleurd. En, uh, dus dat werd weer een, een, een, ja, het middelpunt van, uh, van de muziekindustrie. Als je wat wilde, dan moest je daar. Dus komen. Nog hè? Ik bedoel, Vijf is nog steeds uh, een van de toonaangevende. Nou ja, goed. Maar die, die, die chemie van. Dat, dat, ja. was, dat was echt fantastisch. Ja. Heel leuk om ook mee te maken, bedoel, ja. die groei. Um, maar nu hoor ik je al heel lang de zakenman, of nou, de, de, ja. de ondernemer Lex Harding. Hè? Um, ik hoor al heel lang niet meer de dj Lex nee. Harding. Ik ben, ik ben daar in 1989 mee opgehaald, mijn laatste top 40. Uh, en ik heb, want ik, ik deed dat al heel lang op de automatische piloot, want ik deed het top 40. Nou ja. hoef ik verder niks aan te doen. Nee. En uh, het is van belang als je het top 40 presenteert... dat je daar niks aan verandert. Dat je gewoon begint bij nummer 40 en eindig bij nummer 1. En, en vooral niet te veel creativiteit daartussen. Want dat is niet goed. Dus ik, ik, ik deed dat al zo lang. En ik deed dat op de automatische piloot. Ik kwam uh, om twee uur die studio binnenrollen. En... Ja ik, ja, ik deed het omdat ik het leuk vond... maar niet omdat, ik het, omdat het mijn passie was. Dat was het niet meer. En als o, jaren. Je nu... en, en, dus ik ben er op een gegeven moment niet opgehouden. Deur achter me dichtgetrokken. Nooit meer me gedaan. En als je terugkijkt... ik bedoel, ja. jij, hebt, jij hebt 50 jaar uh, radio achter de rug. Ja. Nou, ik realiseerde me toen wij in 92 begonnen met 538... dat dat eigenlijk voor mij te laat was. Mijn ja. carrière als disjokje was voorbij. En ik had toen de mogelijkheid om... om Zendtijd om disjockey te worden, maar ik dacht, nou, gaat ga het niet doen. dan moet weer al die kutplaten, moet ik uh, uit mijn hoofd leren. En... Ja. Ja. ja, ja. En ik vind disjockey, dat kan je er niet even bij doen. Nee. Je kan niet even studio binnenkomen, een beetje voor je en dan weer wat anders gaan doen. Je, dat doe je met je hele hart en ziel en dan moet je achter gaan staan. Daar nou, heb ik geen zin meer in. Nee. nee. Dus en ik, want ik vond al die andere dingen ook leuk. Nee. Maar als je nu terugkijkt en, en de twee naast elkaar zet, is er één leuker dan de ander? Nee, dat, dat is het onvergelijkbaar. Was onvergelijkbaar. Alles was leuk. Alles was leuk. De fase, ja. Het, en, en, de, en, en toch het rare idee, want als je dit hele verhaal zit te vertellen, dat je bijna bij alles betrokken bent geweest: hè? bij uh, commerciële omroep, televisie, radio, uh, uh, uh, TMF. Je, je bent overal bij betrokken geweest. Dat is nou, ja, er toch is zijn toch wel heel dingen waar ik niet bij betrokken was. Het potje waar wij allemaal in roeren, heb jij over het algemeen allemaal mee te maken gehad. Dat is uh, toch een heel mooie. En, uh, ik, heb, ik heb de kansen die mij geboden werden, die heb ik met beide handen aangegrepen. En ja, nu, achteraf, nu we zo zitten te praten, hebben we het alleen maar over successen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel dingen misgegaan. Zoals? Uh, ach, wat ja, niet? Ja, ja. Uh, ik, ik, ik heb ooit een keer, toen had ik, uh, het was na 2000 en zo had ik... Afscheid genomen van als en nog toe reed ik ergens naartoe... waar ik een, uh, een lezing moest geven. Dat bedacht ik onderweg... ik ga het alleen maar hebben over de dingen die niet goed gegaan zijn. Nou, daar heb ik een hele avond ook over volgeluld. Dus er is heel veel ja. niet goed gegaan. Maar er is er niet één waarvan je denkt... nou, dit uh, beschouw ik wel als het grootste falen van mijn leven. Nee, maar opmerkelijk bijvoorbeeld... ik heb ooit geïnvesteerd in een uh, televisieweerkanaal in Nederland. Ja. ja, niks geworden. nee. Nou, je hebt nu. Ik ben ooit eigenaar geweest van Radio Haaglanden. Dat was lokale radio in Den Haag, ook min of meer commercieel en dergelijke. Ik vind het een hele kleine ding hoor, Alex. Hele kleine, kleine mislukkingjes, vind ik het. Je moet ze er echt bij de haren bij slepen. Hoe gaat het met Lex Classics? Ga je daar nog? Uh... Nou, ik, kijk, als je een grote mislukking, eigenlijk is uh, dat ik bij RTL Veronique... dat niet echt op heb kunnen bouwen. Mm -hmm. Dat kan je ook best beschouwen als een mislukking. Dat ik daar uh, toch het veld uh, moest ruimen. Vond ik van mezelf ja, ja. hoor. Ik, ik was daar echt niet... Ik voelde maar zo uh, moeilijk ging dat allemaal. Dat is best een mislukking, ja. ja. Uh, Wil ja. je nog dingen? Of zeg je, we, we, ik maak Lex Classics... en uh, dat is mijn stationnetje... Ja, en, Lex uh, Classics, is dat, dat, dat, dat is Hobby? geen radiostation. No. Ja, dat zou je ook. Maar hoort we, of, of, of, of ja, wat ja wat moet zeggen, dat zegt of, de man die Sky heeft opgericht. Voor de volledigheid. Ja? Voor de volledigheid. Moet ik even zeggen dat... Uh, uh, in het jaar 2000 vond ik het welletjes. Ja. Toen, had ik, uh, toen keek ik terug en toen had ik ja, ongeveer twintig jaar lang alleen nog maar dingen opgericht. En, en korte tijd bijgewerkt en weer weggegaan. Toen vond ik het wel iets. toen heb ik afscheid genomen. Ik heb voor, daarvoor nooit afscheid genomen, maar al weggegaan. En toen uh, met veel uh, toeters en bellen hebben we in Concordia een feest georganiseerd met uh, Alice Cooper. was er Hm. En toen heb ik afscheid genomen en toen uh, viel ik in dat spreekwoordelijke gat. Ik ja. wilde niet meer management dingen doen. Ik was natuurlijk wel aandeelhouder van, uh, van diverse dingen. En toen heb ik een kerstboom aan bedrijven opgetuigd, geïnvesteerd, getuigen, weet ik wat allemaal. Ik ben nog, uh, toen Erik de Zwartweg ging bij de herverdeling van uh, de Eter in 2003. heb ik nog een jaar bij 538 gezeten. Ik ja. heb 538 twee keer verkocht. En toen dacht ik van, het is toch wel lullig met een paar vrienden. Marcel Dijkhuizen en uh, Ruud Hendricks hebben we en uh, FM gekocht. Ja, ik wou net zeggen, slim. Ja. ja. ja. <laughs> nou, dat ging mis. Uh, dat had te maken met uh, aandeelhouders die het niet meer met elkaar eens waren. En Stutterheim, dat er toen nog eens ging, ook... Briljant man, maar daar moet je ook niet mee samen hoeven te werken. Uh, dus dat ging allemaal mis. Met, met Slam is ook best een mislukking. Ik heb dat nooit boven water gekregen. Dat heeft helemaal ja. geld gekost. Hoewel ik het wel uiteindelijk weer goed verkocht heb. Ah, ja. Ik wou net zeggen, dat ja. zal toch wel ergens ja. weer... Uh... Ja, nou dat... Het, het, het, het. Nee, dat heeft, niet. heeft uiteindelijk wel geld gekost. Ja, ja, ja, ja, Zo ja, best, ja. best een, kan ik zien als een... En ja, volgens ja. mij ook, uh, als ik me niet vergis... Uh, als ik niet achterloop met Ruud Hendricks... Waar je uh, nou, bijna levenslang... Uh, uh, trouw mee, mee, mee gebroeide, toch? ook Met Ruud? Er zijn heel wat ja. mensen waar ik mee gebroeide ben. Ja. Uiteindelijk. Uh... Volgens mij, als je ouder wordt, kun je niet anders dan af en toe met mensen bouwen. Ja, oh, met mensen die uh, ja. He, redelijk nou, is, Ja, ja, ja, maar ja. Dat, dat, dat, dat gebeurt. Ja. Dat, uh, dat is onvermijdelijk. We moeten het nog even schakelen met, uh, met Radio 2. Uh, uh, Laten we even dat luisteren. is nog een beetje lastig. Toen uh, vond ik de muziek van Coldplay lastig, maar ze gaan het wel goed doen in de Top 2000 Mark My Words. De NPO Radio 2 Collecte Week. In my place, dat hoor je op NPO Radio 2. En de Collecte Week staat natuurlijk, of deze week staat natuurlijk helemaal in het teken van collecteren voor het KBF. Daarom schakel ik ook iedere dag even met collega en goede vriend Rob Stenders. Goedemiddag Rob. Hey Gijs, hoi hoi. Vanuit, vanuit Almere met Caroline in de thuisstudio. Hallo. Ja. Hallo Caroline, hi Rob. Ja. En uh, uh, we, we hebben er ook een bij zitten die volgens mij ook een redelijk, uh, nou, redelijk invloed op je carrière heeft gehad. Ja, hey. Goedemiddag. Eén hey van Hardy. de corrivee uit de jaren 80. Veronica, ja, ja uit, Nou, jaren 80. Ja, welk jaar kwam jij? Ja, Eindjaren jaren, jaren, jaren, jaren, tachtig jaren tachtig. was het. He? Het was uh, 1991, toen kwam ik bij je. Is dat waar, joh? Ja, ja toen is was waar. Toen was ik ja. toen net weer terug. Ja, toen was je net weer terug, ja. Okay. Toen had ik uh, net nieuwe cowboy boots had ik gekocht. En ik liep daar strompelen door, uh, door die gang heen bij Veronica... om bij hmm. jou te solliciteren, dat weet ik nog wel. Oké. Okay. Ja, ja ik ben de niet de zo goed. En de moesten in daar zo hard om lachen... dat ze mij maar gekozen hebben. Want dat vonden ze ja. grappig. Hé hey Gijs. Ja, we wij, wij zijn hier op uh, de livestream van NPO Radio 2.nl aan het zenden. Lex is vanmorgen om half tien bij me aangeschoven. Ja, En uh, ja, hij, zegt, hij zegt net tegen mij: laat, Schakelen met Gijs, hoe laat is het? Het nee. is zo rond tweeën. Hoop ik het toch wel een waarschuwing ja. te krijgen? Dat gaat zo weg, worden. dat moet we, ja. nou, Je voelt je wel thuis, hè, Lex? Als je dit soort dingen hoort. Bij Carolien en bij Rob voel ik me altijd thuis. Kijk. Ja, oké. Okay. Nou, dat is helemaal Andersom ik, ja, ook. Ik hoorde vanochtend dat jij heel graag muziek uit de jaren 70 wilde horen. Hè? Nou, er werd een plaatje gedaan. Ik zei van ja, dat moet dan wel van voor 80 zijn. Ja, oké. Okay. Uh, uh, voor is, uh, 1970 eigenlijk, nou je toch. Uh... Voor 1970, oh, ah, dat ja, wel. eigenlijk wel. <laughs> <Gelach> Straks in de jaren 50 moet ook nog voorbij komen. Hier nee. op Radio 2. Maar Les Humphries zingen, zijn die al gedraaid met Mexico of niet? vindt hij niks, denk ik. Dat vind ik. Uh, nee, maar, nee, ik maar. zie het oh, aan. Het nee. Nee. Die Allman nee. Brothers Band met Jessica. Ja, dat, dat is de, beter. ik zo. Oké. Rob, even, even naar jou toe. Het, gisteren was het, een, was het ook weer een emotionele dag hè, voor je. En voor uh, Deni Vera oh, ook, ja. volgens mij. Nou, we, uh, zeker voor, uh, voor Deni Vera. We hadden gisterenmiddag Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis. En Deni Vera was te gast. En die speelde een nummer en uh, die schoot uh, inderdaad intens vol. En dat heeft ja. hij uh, lang volgehouden. Dus als je daar naar staat te kijken... Uh, en, uh, dan wil je Danny Vera heel veel knuffelen. Dus dat ja. hebben we wel de hele dag gedaan. Ja. Ja. Maar ja, dat is onvermijdelijk natuurlijk in de week uh, waarin wij zitten. Want uh, nou ja, iedereen benoemt het ook. Uh, je, je hebt het altijd uh, in, in je omgeving. En dat gebeurt na alle verhalen die binnenkomen. Ja. Uh, het, ja, het, het gaat allemaal niet in je koude kleren zitten. Maar daar ja. doen we dat een beetje voor. Hij zong een nummer van uh, Johnny Cash, klopt dat? Ja. Voor de Good Times, hè? Ja. Dat, dat was een nummer wat zijn vader altijd deed. Ja, ja, zo is het. Zou het zou kunnen zijn dat, dat mensen dat niet gehoord hebben. We hebben een heel klein stukje daarvan. Laten we even luisteren. Don't say word. <tosses> <tosses> <tosses> <tosses> heeft niks, Den. Ik had het dus net... Hoor je ons? Op. Ja, ik hoor je. Dat was dus net exact zo. Ik stond uh, te praten met iemand en ik zei, uh, ik hoop dat ooit iedereen het bericht krijgt dat kanker gewoon helemaal geen punt is. En met dat ik het zei, schoot ik vol en ik zag je gewoon gaan. Ah, sorry. No worries. Ach, hij zei gewoon hij sorry ook. Al, gewoon. Ja. Nou, ja, maar ik, hij, hij, hij was een beetje boos op zichzelf. Van, ja, als uh, emotie, uh, onbedoelde emotie. Want hij, hij zegt ja, het is exploitatie. En, weet je, daar was hij allemaal bang voor. Het nee. kwam uit zijn diefst. Nee. Iedereen had het over mij. Uh, ja, de tranen die, uh, die komen. En die zijn, ja, die, ja. Niet iedereen vindt dat even prettig dat het allemaal geregistreerd wordt. Uh, Zoals je wordt. Al zegt: van, uh, dit soort dingen gebeuren bij deze ja. week. Natuurlijk. Ja. We, we collecteren voor het KBF. Dat doen we de hele week. Uh, gisteren uh, Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis. Die waren lekker met elkaar. Aan het steggelen over de muzikale smaak. Dat ja, is goed hè. Mooi Daar ja, zijn wij nee, nog niks bij, hè, Gijs? Ja, ja, ja. Ja. Nee, precies zijn we echt, dan kunnen we elkaar in de ja. in de armen vliegen gewoon. Uh, Lex, uh, die zit er vandaag. Wie komt er vanmiddag? Uh, Wilfred Gede. Ja, en zeker. Gede. Oh, ja, ja, ja, ook ja, leuk en dat Lekse uh, nog zit. komt hij wat later, denk ik. Ja. Niet. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, nou, ik had er al op gerekend, hoor. Dat het, uh, dat het een ruim blokje ik ging ik. Uh, je moet naar huis, hè. Je, <laughs> <moet naar huis. laughs> ja, je wordt gemist. Er thuis, handen, hoor. Maar goed, we okay. gaan straks weer muziek draaien. Gijs, dus uh, als mensen al een plaat willen horen... dan heel graag via de Radio 2-app. Want uh, uiteindelijk is de Bonanza wel voor uh, onze ja. luisteraars. Dus je begrijpt, vanaf twee uur gaan we weer vol in de muziek. En als je nog wilt doneren... ook, ik noem het toch maar even. Want er zijn natuurlijk mm. mensen die dit horen en denken, ik wil wat doen. Dat mag altijd. Dat kan via radio2.nl slash Rob. Dan kom je op de actiepagina. Heel veel dank alvast bij deze voor je gift. Ja, graag zelfs. En uh, voor Lex. Lex, ik heb iets uitgezocht uit de jaren negentig voor je. Wat ik, wat ik ook mooi vind. Alice Cooper. How are you gonna see me now? Vind je het goed? Ja, best. Ja, negentig. <lacht> negentig. Volgens mij. Oh, ja. Ja. Ja, ja, de 70. Ja, de 70. Ja, de 70. Ja, oké. Ja, sorry. Ja, oké. Okay. Ik zei het toch duidelijk. Maar goed. Ik ga hem voor je draaien. En uh, jongens, veel succes. We spreken jullie straks na twee uur. Zeker, gij ziet dat zo. De Darling, surprise to hear from me. Bet yo sittin' drinkin' coffee, yawning sleepily. Just to let you know.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 We've been on our own Are you gonna love the man When the man gets home Listen, darling Now I'm headed for the West Straightened out my head But my old heart is still a mess Yes, I'm worried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 Dit is de NPO Radio 2 Collecte Week. En zo is het. Ik trek hem weg, hoor. Want, uh, ja. Ja, uh, Alice Cooper. Ja, Mag precies. ik hem nog even tussendoor Caroline? Carolien? Ja. Ergens heb ik uh, onthouden dat jij uh, in wilde jaren... Een uh, soort manager van Alice Cooper in nee, het buiten joh. vriend. Je bent met hem op tournee geweest. Dat ja, echt dat wel, toch echt ja. wel. Ik, draaide Alice ik vond het natuurlijk fantastisch wat hij maakte. Hè. Dat theater eromheen en zo. De muziek vind ik ook uh, geweldig. En ik draaide veel Alice Cooper. Alice Cooper kwam in Nederland. Alice Cooper kwam op visite bij de studio. Ik denk dat het ergens 73 geweest is. Want we hebben hem in een Veronica Blijft t-shirtje oh, ja. uh, geholpen en gefotografeerd. Ik ben met hem op stap geweest en zo. En, uh, uh, toen kwam heel wat flies... Er uh, was een album track en dat uh, ben ik gaan draaien. En dat is toen een hit geworden, alleen in Nederland. Ja, 8,5 minuut fantastisch dat het ja, gewoon lukt ja. ook. Ja, ja. En uh, nou vond hij allemaal leuk en zo. En via via werd ik uitgenodigd om uh, met hem op tournee te gaan in de Verenigde Staten. Dus ik uh, naar Detroit toe en het eigen vliegtuig vloog hij mij rond. Mocht ik mee en uh, uh, met zijn gevolg Ik was onderdeel van zijn... Uh, hofhouding, zeg maar. Uh, Had je daar ook nog een soort functie? Of je was Wel, gewoon... nee. Oh, nee. Tijdens een, uh, een, een tournee in de Verenigde Staten heb ik een stuk of vier, vijf optredens meegemaakt. En toen werd ik ook voor het eerst geconfronteerd met stadions. Oh, waar ja. popartiesten ja. op te raden. Dat, uh, dat was natuurlijk helemaal nog nooit gebeurd hier in, uh, in, uh, in Nederland. En dat was hartstikke leuk. Dat, uh, want Aardig van Ellis Cooper is dat hij er natuurlijk uitziet als de duivel zelf op het podium. Maar zodra, dat, zodra hij zichzelf is, dat het gewoon een keurige heer is. Die uh, gaat, jongens, de groep toen ook. Ik, ik ga nog even een partijtje golven. Toen toch niet? Zeker Cooper. Ja. ja, absoluut. In die ook Ja, ja, ja. Hij was gewoon een hele ja. nette, nette man. Ja. Maar we, ja, het, was, het was allemaal echt rock and roll zijn toer. Ja. Wat heb je daar allemaal gezien en meegemaakt? En Heb je zelf ook weer van de geneugten geprofiteerd? Absoluut. Ja? ja, ja. Ik heb wel de indruk dat Lex ook een man is die van de geneugden ja, profiteert. Dat hard werkt, maar ik ook. Daar, uh, ja. Ik heb daar ook stikjes gerookt. Ja, dat deed je niet. Uh, nee, ja, dat, ja, dat, dat, dat deed, uh, ik, dat was dat deed waar. ik niet En dat, dat heb ik daarna ook eigenlijk wel een keer gedaan. Want nee. Dat beviel me niet zo geweldig, maar ik was daar stoned. We moeten afronden Lex, want uh, niet omdat ik dat wil nee. of uh, jij... maar nou, ik wel, zijn je weisje. vrouw belde net waar <laughs> je blijft. We zijn er ook wel eens een keer klaar mee. Ja precies, geouden, ik wilde eindigen met een plaatnaam. Uh, nou, ik wilde eigenlijk eindigen met Halo of Flies, want ik dacht dat is... Maar ja, mm -hmm. goed, we hebben net Alice jij Cooper gehad. Dus ik heb een andere uh, uitgezocht en dat is een plaat... die iedere dag voorbij komt op Lex Classics... Mm -hmm. op het moment dat de zon opkomt. En ik weet dat daar een heel mooi verhaal bij zit... Wil je dat als afsluiting met ons delen? Het is terug naar je, naar je, je periode Kijk, als DJ. Ik, ik vond het ah, even dat over Lex Classic, ik vond het leuk om of dat kon. Ja. He, ik vind dat echt een, een zonsopgang plaat. En Jelle Haima, die, die doet de technische fulfilment van, van Lex Classics. En die, ja, die heeft dat uitgevolgd. En die heeft een, een, een systeem bedacht waarbij altijd als de zon opkomt... want dan is iedere dag een ander tijdstip. Ja. Dat uh, Morning is Broken wordt gedraaid. Precies op dat tijdstip. En hij heeft ook gezegd, als je nou naar Bonaire gaat... want dat, daar zit ik nog alles, dan moet je even doorgeven... want dan zorg ik dat het bij de zonsopgang ach, ach, ach, ach. op Bonaire gedraaid wordt. Ja, dat gebeurt ook je. Dat is zo'n grap. Ja. Ja, ja. Maar vertel mij... Ja, Orde, morning is de, broken. Je, ja. je, je legde ons uh, laatst uit. Uh, ik denk dat het in jouw tuin was, want uh, hier voel je je altijd natuurlijk een beetje ongemakkelijk in deze het was, slechte tijd. Dat is ook bij de tijd, Maar ja. het is maar een detail, dit. Uh, uh, maar je had een uh, schitterend verhaal, want je legde daarmee ook meteen de magie van radio uit. Ja, ja. Nou, um, ja. radio is het meest. Dat, dat is één op één communicatie, vind ik. Ja. Een, een, een, een disjockey, een presentator. Die praat met zijn publiek. En die band die probeer je op te bouwen. Hoe sterker die band, hoe mooier dat is. Dat gaat beter in de nacht. Want in de nacht hebben de mensen niet de radio aanstaan. Zoals vaak overdag. Nee, in de nacht luisteren ze echt. Dus heel individuele radio. Dus nachtprogramma's maken. Dat vond ik altijd toch wel een belevenis. Ik deed dat graag. En dan, uh, dan ging ze zitten en nog in wat leuke platen en dergelijke. En ja, dan ga je vervolgens communiceren. En soms is dat... Uh, one-way communicatie. Praat je alleen maar tegen die mensen, maar die reageren ook wel. En zo af en toe is het ook wel leuk om met mensen te praten. Um, dus het was midden in de nacht. Nee, de nacht was weer zo'n beetje voorbij. Het ochtendgloren. En uh, ik heb iemand aan de telefoon. En deze die flirten altijd. Hè. Als een meisje aan de telefoon krijgt, ja, beginnen ze onmiddellijk uh, stoer te doen. En te flirten. en Dingen te vragen. Dus ik ook <kwijm> een beetje flirten met een meisje. Ik zeg, weet je wat we gaan doen? Waar woon je? Ja, ze wonen in Hilversum en ik, vlakbij. Dus dat schept nog meer een band. Uh, de, hoe woon je dan? Heb je een uh, balkon? Ja, oké. Okay, nou, luister, ik heb hier ook zicht op dat ochtendgloren. Dan ga jij op je balkon zitten en dan gaan we samen genieten van de zonsopgang. Ja. En dan draai ik een mooie plaat erbij. En dat was Morning is Broken van Cat Stevens. En, uh, nou, die, die zon kwam op tijdens. Dat kwam net echt, dat, dat randje. Het was een, een sfeertje. Ongekend. En uh, ik heb haar na die plaats nog steeds aan de telefoon. Ik zeg: Voor je van oh, ja, prachtig. En maar ik moet je wel wat bekennen. En ik raak altijd weer geëmotioneerd als ik dat zeg. Want ze zegt: Ik moet je wat bekennen, want ik ben blind. Ja. Dus ze had helemaal niks gezien van die zonsopgang. Maar het moment was wel daar. En uh -huh. jij hebt dat en voor haar, kan haar het, gecreëerd. Ik kan het verhaal duizend een keer vertellen. En duizend een keer schiet ik vol. Ja. We gaan er naar luisteren. Jij gelukkig ook. Ja, ja, ja, ze, ze had dat beeld bij je. Dat was ook het mooie. Ze ja, ja. zag de zonsopgang. Ja. Ja. De essentie van radio. Dank je Lex dat je hier drieënhalf uur... of hoe lang was het, hebt gezeten. Nou. Jouw verhaal met ons hebt verteld. We gaan afsluiten met Morning is broken. Ik, ik, ik dacht kom een uurtje. We gaan snel <laughs> weer bij de thai zitten. En dan betalen wij. Belooft? Nee. Hey, waarom niet? Nou, dat vind ik niet goed. Ik vind het goed ook. Ik wil dat graag. Ik ja, wil graag met je bij de tij zitten, maar... hoe rekening, daar hebben we het wel nog over. Nee, Lex. Lex, dit is, een uniek, dit is een uniek moment. Dat doet ze nooit. Zee, ja, Geloof me. Dank je. morning has broken. Like the first morning. Blackbird has broken. Singing praise for the morning, praise for the spring.